Ja, en Josje, uh, jij hebt zo meteen... Uh, je was er een tijdje niet, hè? Nee, ik ben een beetje druk geweest met Liebeland, uh, Johan. Ja, en daar ga je ons zo meteen heel veel over vertellen. Maar laten we eerst even beginnen met de goud, zilver, bitcoins en de We uh, Beginnen even met... Uh, even kijken hoor, ik heb hier uh, de, het goud voor me. Goud, uh, die krabbelt een beetje omhoog. Die staat nu op uh, 1312 uh, uh, dollar. Petroleums, daar staat hij op. En uh, dan hebben we de, de olie, ruwe olie, die is 64 dollar per vat. En dan hebben we de marihuane-index, die is eigenlijk een beetje gedaald afgelopen week. Staat nu op 301 punten. En dan hebben we nog uh, de staatsschuldmeter. Die is een beetje gedaald. Die stond vorige week op uh, 401 miljard in het rood. En hij is nu uh, een paar miljoen omlaag gegaan. Dus uh, ja. ja, dan komen we bij de bitcoin. Last but not least, die. Uh, Staat nu op 48,105 uh, euro. Uh, eigenlijk vlak voor de uitzending is hij omhoog geknald. Met de 200, uh, ja, 200, 300 euro. Uh, staat in dollar, staat hij op 5400 dollar. Dus uh, met 200 dollar omhoog gegaan. Ja, maar uh, Bitcoin is niet de enige wat omhoog gesprongen is. Het is ook uh, de e-gulden. Ja, je legt de woorden weer mooi in mijn mond, joh. Uh, ja, hoeveel? Ja, de, de i-gulder staat nu ongeveer op een dubbeltje. Oké, okay, en hij stond dat, op drie cent of zo. Ja, we hebben, we hebben van het jaar is de low ongeveer 2,5 en een halve cent geweest. Ja, dat klopt. Mm. Hij is, uh, en, en, en eigenlijk is die 10 cent nog te laag. De prijs momenteel ligt meer rond de 15 cent. Oké. Okay. Nou, dat komt allemaal weer omdat je kijkt dan naar de prijs op CoinMarketCap. En CoinMarketCap heeft, ja... Dat, dat, ik ben niet zo heel erg uh, te spreken over de manier waarop zij prijzen weergeven. Maar op CoinMarketCap staan we op een dubbeltje. Dus laten we dat maar gewoon aanhouden. Vraag ja. zelf... hoe als je bij Bitcoinmeester uh, je egels e verkoopt. Wat krijg je er dan voor? Ja, bijvoorbeeld. Goeie vraag. Nou, dus daar <laughs> ook even bij kijken. Ik bedoel... Je ziet dat heel vaak. Hé, hey, mijn portefeuille is hartstikke veel waard. Dan wil je het verkopen. En dan krijg je dus, nog maar de helft ervoor ofzo. Uh, even kijken hoor. Hoe moet ik dat doen? Als ik nou 1000 uh, e-gulders verkoop bij Bitcoin Meester, krijg ik er 52 euro voor. Hmm. En als ik 1000 e-gulders wil kopen bij Bitcoin Meester, kost het me 192 euro. Oké. Okay. Ja, dus, er zit een behoorlijk verschil in hè? En dat komt, dat, dat heeft dan weer te maken met het feit dat Bitcoin meestal niet al onze markten ondersteunt. Dus die, uh, ja, ik kan nou heel technisch gaan doen. Er is een beurs waar i geld op verhandeld wordt en die accepteren geen Liberland paspoort. En daarom heb ik... In de afgelopen. Nou ja, jaar eigenlijk. ben ik daarmee bezig geweest. om steeds maar mijn geld eraf te halen. En nu hebben ze mijn account geblokkeerd. En ik zeg dus. Ik ben een mens. en ik heb hier mijn Land paspoort. en je accepteert het maar. En zij zeggen. Ja, leuk en aardig. maar je, je account is gewoon geblokkeerd. Dus daardoor is de spread. op sommige beurzen ontzettend groot. Uh, en dat zie je dan weer terug. in dat Bitcoin-meesterprijs. Het dus... komt gewoon omdat jij heel veel egels daar hebt. die niet uh, kunnen bewegen. Nou. Ik ben een van de weinigen die inderdaad actief de hele tijd de marktbeweging volgt. En, en, en als er zo'n zo piek als uh, vandaag doorheen gezet wordt, dan moeten dus mensen moeten die markt weer vullen. Maar dat gebeurt nou op die beurs niet meer. Dus daardoor is er... Een beetje een vertekend beeld. En dan heb je ook nog het feit dat Igulde be een beetje getroffen is door Cryptopia die uit de lucht is gegaan. Ik neem aan dat het bij de meesten bekend is dat Cryptopia een online beurs is die gehackt is. En Igulde had eigenlijk zijn meeste liquiditeit op Cryptopia. En daardoor ja, vallen ineens wat, wat gaten. Maar die beurs is zo weer open voor handel hè? Ja, wel voor handel, maar niet voor opname en stortingen. Dus eigenlijk is het okay. niet. Maar uh, ik wil even een melding maken van de beurs Altili.com. Uh, ja. Die zijn net nieuw. Dat is een Nederlandse eigenaar. En die... Uh, ja, ik ben ontzettend te spreken over zijn visie van cryptogeld. En hoe dat hij het aanpakt. Dus uh, mensen, allemaal naar Altili.com en lekker gaan handelen. Want uh, die ja. hebben een goede... Goede insteek, zeker als je een beetje libertarische principes aanhangt. Oh, je hebt geen KYC. Daar hebben ze nog geen KYC, nee, bijvoorbeeld. Mooi. Hey. Nee, die, ja. die, zeggen, die zeggen: mensen hebben recht op hun uh, vrijheid. En um, nou ja, goed, ik moet, ik, he, je moet het, ik moet het ook weer niet zo gaan profileren, want dan krijgen ze daar misschien ook weer het Maar uh, ja. ja, ze verzetten zich een beetje tegen de huidige machtsverdeling En daar ben ik het wel mee eens. Dus. Uh, Okay, okay. Ik ben erg blij dat Altilli nu een e-guldenmarkt heeft toegevoegd en uh, de beste liquiditeit voor e-gulden zit uh, op Altilli. Mooi. Nou ja, noemen we nog een keer het hele webadres. Altilli Alt met twee L'en op het eind en een Y. -A, dus ik zal het even uitspellen. A-L-T-I-L-L-Y.com. Oké, okay, mooi. Goed, ja. En dan komen we bij, uh, bij Lieberland. Ja wat, ja, wat heb je al die tijd gedaan? Ach want ik ben bang dat ik er maar weinig over vrij kan geven. Want als je het allemaal <laughs> te horen krijgt, dan rennen de mensen hard weg. <laughs> oh jee. Hey, het, het valt allemaal reus mee. Uh, ik heb um, anderhalve week geleden uh, als eerste mens in de wereld een bitcoin cash token verhandeld op een beurs. Dat was ook weer op Altilli. Um, er zijn dus tokens op Ethereum, bijvoorbeeld uh, DentaCoin is er een van die nou even zo in mijn hoofd te binnen maar Er zijn heel veel tokens op Ethereum, uh, maar dit is dan de eerste token. De Liberland Merit is nu als token uitgebracht op Bitcoin Cash. Die heb okay. ik op uh, 12 maart is een deel van mijn Liberland geld aan mij uitbetaald via uh, het Single Ledger Protocol van Bitcoin Cash, wat dus betekent een token op Bitcoin Cash. En vanaf dat moment ben ik aan de slag gegaan om die munt op een beurs gelist te krijgen. En dat heeft dan geresulteerd in Altilli die, dat, uh, die ja, samen met mij uh, op mijn aangeven eigenlijk daarmee is begonnen. En uh, zodoende ben ik de eerste mens in de wereld die een... Uh, een, een, ...een Bitcoin Cash Token verhandeld heeft. Dus ik heb uh, vorige week... ...cryptogeschiedenis geschreven. Oké, okay, wauw. Ja, dat ja, was, uh, was wel leuk. Al, ik, maar ik heb er een filmpje van gemaakt... ...dat is allemaal weer terug te vinden op... ...bit.tube. ...slash uh, bit Yoshi. En dan kun je mijn filmpjes bekijken. En daar uh, heb ik dan de mensen laten zien... ...dat je ja, de Liberland Merit... ...nu kan kopen en verkopen... ...op de Altili beurs En sinds de lancering... Is, ik ben op dit moment de enige persoon in de wereld, ook weer met iets anders, uh, die het gelukt is om uh, zijn Lieberlandpunten uit de website te krijgen. Dat heeft me ontzettend veel. Het is een heel politiek spelletje geweest. Dus ik heb weer een hoop geleerd, want ik ben niet zo'n politicus, maar aldoende leert men. En ik heb dus uh, ja, een, een hoop stappen en brieven en, en allerlei uh, de, uh, woordenwisselingen... Uh, moeten hebben en uiteindelijk heb ik dan mijn, mijn punten uit, dat, uh, uit die website gekregen. Dus ik ben nu op dit moment de enige aanbieder van Liberland munten. Dus iedereen die op dit moment Liberland Merits koopt op de beurs, dat geld stroomt allemaal richting mij. Dus dat is wel, uh, wel leuk. Okay. Zoals, sinds de start, sinds de lancering van die beurs heb ik nu zo'n ja, 50.000 dollar wel omgezet. Okay. Dus als jij je nou afvraagt, hoe kan die i-gulder nou zo hard stijgen? Dan weet je nou hoe dat het zit. Dat is ook een beetje aan de i, I, I gekoppeld gekoppeld? Nou, ik heb mijn i-gulders vorig jaar, waren de i-gulders uh, een kwartje. En toen heb ik mijn i-gulders verkocht voor Lieberlandpunten. En nu verkoop ik dus mijn Liebelandpunten weer en koop ik weer een beetje e-gulders terug. Want ja, die, die speel ik zo leuk tegen elkaar uit. De e-guldertje stond dus op 2,5 cent en dat is dus uh, 90% lager dan waar ik ze voor uh, verkocht heb. Dus ja, ik, uh, ik had een leuke week. Ik heb mijn jaarsalaris weer verdiend. Laten we het maar zo. Ja, uh, uh ja Goed, als je wil, kan ik ook nog een uh, reclame voor je maken op de website, als je het leuk vindt, voor je, voor je Lieberland Merit. Ja hoor, ik heb wel wat plaatjes voor je, waarin dat, die je kan gebruiken. Dus uh, ja. daar ben ik zeker dus... voorstander van. Want uh, vanaf nu is het dus mogelijk voor de Lieberlanders om een echte economie te gaan voeren. En er worden nu ook marktplaatsen en dat... Uh, uh, ja, op dit moment zijn er alleen nog wat kunstenaars die kunst aanbieden. Maar het er begint nu een echte economie vorm te krijgen. En dat is wel heel leuk om te zien. En ik, ik ben er dus ook. Ja, ik probeer zo goed als mogelijk dat een beetje in banen te leiden. En het moeilijke daarin is dat de, de, de richting die Liboland op wil, niet duidelijk is. En dat maakt het wel lastig. En dat yes. wel Want ja. Maar goed, ik doe mijn best. Uh, deze week over een paar dagen is het uh, uh, de, de verjaardag van Liebeland. De vierde verjaardag. Uh, dan is er een evenement in Somborg, waar ik dus al een hele tijd mezelf bevind. Dus dat is hier om de hoek, zo goed als om de hoek. Um, en daar spreken allerlei mensen en daar gaan we ook een vergadering houden. En daar komen een hoop goede beslissingen uit, hoop ik. En die kan ik dan volgende week weer allemaal delen. Uh, met de mensen, want op dit moment ja, weet ik zelf ook, van heel, ik heb heel veel vragen, dus die heb ik allemaal op een rijtje staan. En dan uh, uh, moeten ze van de week allemaal beantwoord gaan worden. Ja, wat op voor, wat voor niveau wordt er een marktplaatsen ontwikkeld? Nou, het wil? ik zeg al, dit op, ja, het, het is allemaal digitaal. Het is allemaal digitaal. Je moet niet denken dat we hier met, uh, met winkelkraampjes, uh, wat de meeste Liberlanders, die ontmoeten elkaar alleen op het internet. Ja. Allemaal met een een punt, uh, union, uh, extensie Nou, zover gaat het nog niet, daar zullen we vast <laughs> over uh, oh. Nee, bijvoorbeeld uh, chatgroepjes op Telegram en allemaal dat soort dingen. Uh, en daar beginnen nu de eerste mensen uh, producten aan te bieden voor Lieberland punten. Dus, ja. nou, op dit moment is het voornamelijk uh, kunstwerkjes of uh, boeken. Oh, Rent, is er of... ook zoiets als, uh, want je had, een, je had het over die, to die token die je bedoelt, dat is die meritpunt. Ja, merit. Maar zit er ook een soort uh, mogelijkheid voor contracten aan vast? Die kunt uh, samenstellen. Nou, ja. Dat is nog een heel verhaal. Um, op dit moment, als je Liberlander wil worden, uh, heb je 5000 merit nodig. En ja. wij zijn er naartoe aan het werken, dat, maar dat duurt waarschijnlijk nog een jaar of twee. Uh, dat wij onze eigen blockchain lanceren. Ja. Waarop wij dus de, de overheid draaien en alle beslissingen die betrekking hebben op Liberland, die gaan dan digitaal door alle Liberlanders geaccordeerd worden. Dan kun je dus, als jij een nieuwe wetvoorstel hebt, kun jij een proposal doen. En dan kunnen mensen die. Uh, uh, uh, Upvote of downvote, om het zo maar. Maar als je zegt je, je wil een eigen blok, wil je een eigen zeg maar, een eigen. je dat je zelf een blockchain gaat mijn? Of wil je een token op een of ander netwerk gaan maken? Nee, nee, het wordt dus echt een eigen blockchain. Want we zijn een eigen land. En dus Met, moet wat, we... voor, uh, met wat voor technologie dan? Het wordt een uh, ja, kijk, de dingen die ik nu zeg zijn nog niet bevestigd. Nee, Oké, okay. dus... maar wat. wat ik neem aan dat je een kopie gaat maken van een bestaande blockchain? Ja het wordt een kopie van EOS. EOS Oké. Okay. Okay. is op dit moment de top vijf munt denk ik en die hebben een, uh, een uh, delegated proof of stake waarbij je dus 21 uh, stakeholders hebt en uh, dan kun je dus um, uh, bij die stakeholders kun je jouw merits parkeren en daardoor geef je dan jouw macht aan die stakeholders. Dus op die manier krijg je 21 afgezanten die ja, een bepaalde positie kunnen innemen. En als jij het op die positie eens bent, dan, dan, dan, dan steun je die stakeholder met, door jouw merits bij hem neer te zetten. Ja. Okay. Dat ja, en beetje... over die, uh, dat, dat event, hè, dat, over de, van het vierjarig bestaan van uh, Liberland. Ik, ik zag ook dat uh, Roger Veur onder andere sprak. Ja, ja dat is uh, We weten Het is altijd bij Liberland weer even de vraag wat er van waar is. Okay. <laughs> ik weet niet of die komt. Ik weet niet of die komt. Ik heb wel oh. gezien dat zijn foto gebruikt wordt. Uh, Roger Weur is de grootste investeerder in Liberland. Mm -hmm. Ik ben de nummer 5, om even een beeld te schetsen. wordt voorzitter mm -hmm. de nummer 1. En ik denk dat hij gewoon heeft gezegd van nou ik ben nummer 1, Dus uh, ik, ik steun dit project en daarom wil ik dat het zichtbaar is dat ik dit project steun. Ik wil mm -hmm. niet te beloven dat hij er is, Johan. Ik heb het zien staan. Maar ik ben blij dat ik er geen verantwoordelijkheid voor hoef te dragen. Er <lacht> was hij zelf ingelegd ingelicht dat hij ging spreken. <lacht> ja, ja het <lacht> geleden was hij wel in Griekenland. Dus ja, waarom niet ja. maar... Uh... Uh, naar de balkan. Hij heeft een paar miljoen in die boot gestoken. Dus ik neem aan dat hij wel even gaat kijken naar zijn investeringen. Ja, ik, ik zeg al, ik durf het niet te beloven. Ik heb het zien staan. Ik ben ook wel uh, met het listen van die token, heb ik nu uh, ja, intensief wil ik het niet noemen, maar toch wel geregeld contact met Roger Beur. Uh, ik, ik heb gezegd uh, dat ik het leuk vind dat hij op bezoek komt. Maar daar heeft hij niet op gereageerd. Dus ik kan het niet bevestigen. Is de boot ook al klaar die, die, waarin die hij uh, aan mee betaald had? Nee, <laughs> nee okay. daar kan het simpel over zijn. Um, mm -hmm. ik, ik, ik, het, het is gewoon een, uh, een ja, Kijk, ik, ik, ik ben op dit moment, is mijn rol in Liberland alleen maar dat ik investeerder ben. Ik heb, ja, uh, uh. Ik heb in, geen inzicht op de besluitvorming, ik heb geen inzicht op de budgettering, ik heb geen inzicht in niks. Ah, en okay. dat gaat mij ook niet aan. Uh, daar heb ik dus ook, want dit geld wat ik nu van Liberland uh, vorige maand heb gekregen, dat is mij dus al beloofd in juli en uh, toen de bitcoin van de 4 naar de 5.000 steeg, uh, kon ik nog steeds er niet mee handelen en daar baalde ik natuurlijk wel van, want het was mijn idee om op een lekker lage bitcoinprijs die munten weer te kunnen verkopen. Ja. Nou, Nu is het dus um, ja, deels gelukt, ik heb een hoop omzet gedraaid afgelopen week, wel uh, wat meer. Ah, openheid komen. En ik heb dus uh, mezelf ingekocht op het evenement. Ik heb uh, een, een bedrag betaald, zodat ik uh, tijd krijg. En um, ik heb een mooie speech voorbereid. En volgende week duidelijkheid over wat ik uh, bereikt heb. Hey, goed, joh. Dan gaan we even verder nog met de bericht, hè? Nee, misschien kan je hier ook nog wel wat over vertellen. Josje, uh, kan jij uh, Molly? Ja, de payment provider. Ja, en je weet ook wat er aan de hand is? Nee, dat weet ik weer niet. En ze gaan na vijf jaar stoppen met bitcoin. Oh, want de enige bit, dat is de enige die hem accepteert, volgens mij. Ja, ja, ja. <laughs> oh, dat is wel interessant. Nou ja, voor mij maakt het niet uit, want ik heb al vijf jaar geen bankrekening. Ja. Maar uh, ja, wat een vrijheid heb je toch, hè. Als je die euro's uh, vasthangt, dat er geen één... Uh... Dat er geen een bank bereid is om het om te wisselen naar crypto geld als je het graag wil. Nou, je hebt natuurlijk nog wel andere manieren hoor. Ik bedoel, je kan, als het puur alleen maar om omwisselen gaat, kun je nog gewoon bij BTC direct en andere uh, plekken kan je ook nog terecht. Maar dit gaat dan om uh, online betalingen met Bitcoin. Oké, okay, oké. Okay. De, de Nederlandse betaalprovider voegt in uh, 2014 uh, ondersteuning toe voor uh, deze cryptomunt. Maar yep. stop daar nu mee. Uh, volgens de directeur van het bedrijf uh, wegen de kosten niet meer uh, op tegen de baten. Uh, klanten van Molly die hebben al een e-mail gehad over deze, uh, nou ja, dit besluit. Kijk ja, het kan een hoop dingen betekenen. Um, ja, het is wel een klap denk ik voor de bitcoins. Op dit moment uh, ja, de, enige be betaal de enige provider die, um, die bitcoins accepteert. Dus als die nu wegvalt, ja, dat is wel vervelend. Uh, uh, uh. Ja, er staat verder niks bij of het ook nog voor, om, om andere munten gaat, maar dat denk ik niet. Ja, Bitcoin is bekendste natuurlijk, hè? Ik, ik, ik heb het gevoel dat bijna niemand Bitcoin wil gebruiken om te betalen. Ja, ja. Uh, als je die mensen online volgt, die fans zijn van uh, BTC, die zeggen allemaal dat het uh, niet voor betaling bedoeld is. Uh, mensen die, uh, die het ontwikkelen, die hebben allemaal ideeën die uh, toen eigenlijk dat je het niet als betaalmiddel uh, moet gaan gebruiken. Dus uh, ja, het, het lijkt me heel logisch. Uh, ik, uh, en ook, ik denk mensen die, uh, die Bitcoin hebben, niets willen betalen. Nou, die betalen liever met een andere munt, lijkt mij. Als uh. je met Bitcoin gaat betalen, dan moet je maar wachten... of een transactie gebeurt in een acceptabele tijdsframe. Uh. En uh, je kan altijd afwachten ja, wat uh, de prijs is die je ervoor moet uh, betalen. Uh. Dus uh, ja, het verbaast me niet. het is uh, Ik vind het... Uh, Jammer dat uh, de beste uh, de naam, of ja, de, de cryptomunt met de meeste uh, munt, <laughs> de cryptomunt met de uh, beste uh, naamsbekendheid, ja, dat die eigenlijk niet uh, geschikt is om mee te munten. En uh, ja, dat is, uh, dat is ook wel het nieuws wat een beetje... Bitcoin nieuws. Kijk, als je munt uh, 250 niet kunt gebruiken om mee te betalen... ja, dat komt niet in het nieuws. Maar uh, of het algemeen als je bitcoin uh, als die ergens uitvloept... Dat, uh, dat komt nog wel eens een beetje in mainstream niveau naar buiten. Dus uh, ja, ik, ik vind dat gewoon jammer. En ik, wat ik ook jammer vind is dat mensen die op een eerder niveau... bitcoin hebben omarmd. Dus dan uh, ja, winkelverkooppunten, uh, uh, winkelies... Die, ja, die worden allemaal een beetje... Ik vind dat niet goede klantenretentie. De, de, de offers die vanuit Bitcoin netwerk gedaan zouden moeten worden om die klantenretentie hoog te houden. En die plaats als gebruikbare munt te behouden. Die zijn heel klein op dit moment. En ja. dat dat niet wordt gedaan, die investering. En dat ze dat eigenlijk afschuwen. Ja, ik, ik weet, ik, ik heb ook, ik, ik, dan denk ik altijd weer van, zijn er mensen die bitcoins onder willen gaan, zijn die aan de macht gekomen? Altijd als mensen bepaalde beslissingen maken, wat zou je doen als je de vijand was van, uh, van dit? Uh. <laughs> ja, Bitcoin Core Development Team oprichten, hè? <laughs> ja. ja. Er zitten ook echt mensen met hele rare gedachten staan, Er was het laatste, ja. was er eentje die, uh, die vond, ja, 21 miljoen bitcoins, hoor. waarom? Waarom? Waarom niet gewoon 21 miljard? Nou, ja, het, het, het is een beetje tweekantig. Aan de ene kant denk ik als je te goed bent in anti, uh, ja in, in, in niet-overheidsachtige dingen, zoals inflatie en zo, ja dan, uh, dan, dan kun je ook de meeste tegenwind verwachten. Dus ik, ik, als iemand als argument zou kunnen. Ik, ik, dat, dat vind ik een begrijpbaar argument. Dat je als je als je munt mainstream wilt hebben, dat je dan ja, dingen roept die uh, in lijn zijn met wat uh, mensen met wapens roepen. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, snap ik wel dat iemand uh, gaat roepen uh, inflatie. Dat is een goed idee voor bitcoin. <laughs> ja, want uh, ja, iedereen uh, op de wereld, uh, die, ja, bijna alle machtsgroepen op de wereld, die, vinden, die zeggen datzelfde. Ja. Dus uh, kijk, als jij zegt, van, nee, we moeten echt heel duidelijk anti-overheid zijn. Ja, dan kom je in het vizier van uh, mensen die een onuitputtelijke belastingbron aan middelen hebben om jouw leven zuur te maken. Dus ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, er, ja, dat is bitcoin, hè? is het bekendst, is het grootst, ligt het meest in het vizier van de mensen die van regels en regulering houden. Dus het is, ja, dat, ik, ik weet niet hoe moeilijk het is om daarin te manoeuvreren in de En uh, ja, in ieder geval als ik dat soort dingen lees, dan heb ik het gevoel dat de mensen die het wil ondermijnen, dat die al lang aan de macht zijn bij bitcoin. Ja. Want het ja, als je het nuttig wilt houden voor normaal gebruik, dat, dat, de stappen die je daarvoor moet doen zijn zo. Op dit moment met de volumes waar het nu over gaat, is zo goedkoop. Dus eigenlijk niks om wat je daarop tegenhoudt. Ja. Mag ik jou vragen wat je nou van Bitcoin Cash vindt dan? Is dat dan de manier waarop het vooruit zou moeten? Ja, uh, ja. Ik, weet niet. ik denk uh, dat Bitcoin Cash in ieder geval... Uh, van de cryptomunt daadwerkelijk een daadwerkelijke munt is. Ik denk dat je, ja, de naam cryptomunt begint een beetje belachelijk te worden voor Bitcoin. Ja. ja. En uh, ja, kijk, Bitcoin Cash, die is. Uh, ik ik ben er zelf wel tevreden over. Ik vind dat als jij een transactie doet, alle munten, eigenlijk alle, alle cryptos die zeg maar als jij iets doet en binnen een paar seconden zie je, zeg maar met een snelheid die een mens accepteert van, ik wil. De good dat gaat in microseconden, hebben, dat... al, hè? Microseconden. Ja, precies. De, de, de good feel dat oh dit gaat goed. Want uh, ja, dat, dat, dat, doet, dat doen ze in ieder geval goed. En als dat, uh, zeg maar, uh, ja, solide blijkt, die technologie, dan vind ik dat moet je echt blijven omarmen. Maar en ook die kosten, dat is gewoon heel belangrijk. Ik denk dat voor heel veel mensen op de wereld, voor wie Bitcoin of een, een crypto-munt nuttig iets kan zijn, zijn gewoon uh, ja, transactiekosten van boven de wat wij een euro zouden noemen of een dollar. Uh, ja, dat is gewoon te gek. Ja, er zijn heel veel mensen op de wereld voor wie een dollar gewoon veel is. Dus ik denk dat ook voor die mensen is, ja, die, die factoren van crypto of van uh, Bitcoin Cash, die spreekt me enorm aan. Ja, uh, en, uh, mijn 4 is en, ook ja. echt uh, extreem laag. Hè? Ik, heb, um, ja. ik heb even een paar rondjes gedaan. Ik had ook even mijn 4 VPN op Nieuw-Zeeland gezet. En dan uh, naar uh, wat, wat, Bitcoin Cash naar mijn mobiel gestuurd. Ja, met een Nederlandse IP. En dat is gewoon dezelfde seconde was het. Er. En ik zag, die vier, die zag je gewoon bijna niet. Hè? Die was echt zo, zo klein. Ja, het is gewoon... een, cent, een derde van een cent of zo. Zoiets, ja, ja, ja. En gewoon meteen zag je, was je was beetje. Ja, en kijk, ik denk dat dat belangrijk is. Als, als die technologie stabiel is, dus niet te misbruiken, dan, dan moet je dat gewoon omarmen. Want, uh, ah, goed, uh, Kijk, als jij uh, stijf voor je gaat met je moeder, ga je crypto-land in. En oh, we gaan een transactie doen. En dan heb je haar begeleid. En dan na een uur is er nog niks gebeurd. Nou, dan wordt ze onzeker Waar, waarom. Hè? Want, dan, kan je, kan, kan, dan gaat dit gebeuren. Nou, dan ga je kijken. En een half uur later kijk je nog een keer. Een uur laat kijk je nog een keer en het is nog niet gebeurd. Ja, dat voor heel veel normale mensen is dat gewoon raar. Uh -uh. Je bent met een computer, je bent online. Als een YouTube-film na vijf seconden niet boeit, dan is hij alweer doorgeklikt. Uh -huh. In die wereld kun je niet een uur, dat is belachelijk. Gewoon dat, dat slaat gewoon helemaal nergens op. En ik heb het meegemaakt. En als er, in het moderate fee, op het moment dat er niet specifiek iets in de Bitcoin-wereld gebeurt, dat na een uur je transactie nog niet is gedaan. Uh -huh. Nou, dat, dat is gewoon belachelijk. Uh -huh. nou, goed uh, Bitcoin cash is daar gewoon goed in. Maar er zijn vast ook andere munten die daar even goed in zijn. De DASH heeft nu ook, uh, is nu ook uh, bezig met een upgrade. En uh, een van die dingen die ze gaan doen is inderdaad die onmiddellijke uh, ja, instant confirmation. En ja, nog veel meer uh, dingen. Dus we uh, ja, houden DASH in de gaten. Die, uh, die komen ook met allerlei revolutionaire ontwikkelingen. Dus uh, het ziet er ook allemaal goed uit. En dan uh, proberen, uh, proberen hun transactiekosten ook. Uh, extreem laag te houden. En ze zijn vooral bezig in landen waar, uh, waar ze last hebben van hyperinflatie. Dan doen ze allerlei projecten. Ze, uh, recentelijk deden, hadden ze een project in Zimbabwe om Dash uh, daar aan de man te krijgen en nu zijn ze bezig in Venezuela, dus, uh, onder zijn de bevolking. Dat voor ja. Het vervelende is dat die mensen, tenminste vervelend, uh, ze hebben monetair gezien weinig in te brengen. Mm -hmm het nou, is het goed dat de Dash daar actief is, hè? Dat is waar. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, Maar ik denk, ik denk dat uh, volume is ook een goed teken. En ik denk dat, uh, ik vind het juist uh, een, een munt die dat mogelijk maakt. Zoals Bitcoin een cash of Dash dat uh, zeg maar mensen die voor wie een dollar veel geld is, dat die ook op het netwerk kunnen. Ik vind dat een grote bonus. Hey, nee, ik kan er niet veel invloed op uitoefenen. Maar als dat kan op een netwerk, dan heeft het wel mijn voorkeur. Want ik vind uh, voor Josjes misschien ook interessant dat er uh, wegen zijn uh, om wat transacties te kunnen doen. Maar voor de meeste normale mensen in de westerse wereld, ja, die gewoon uh, overheid nemen zoals het is, ja, voor die mensen is het niet zo boeiend. Die, uh, ik denk dat uh, ja, de, misschien komt die tijd dat het uh, belangrijk is uh, nog in ons leven. Maar uh, er zijn gewoon mensen op de wereld voor wie het, uh, ja, de, de essentie van het product. Uh, het gebruiksnut uh, van de munt is gewoon waardevol in hun leven. En ik denk dat dat een belangrijk aspect is van, die, uh, van de cryptowereld. Ja. Een soort uh, liefdadigheid. Ja, en ik, ik snap wat het zegt: ja, ze hebben niet veel besteden. Dus voor uh, geldvolume is het niet zo boeiend. Maar transactievolume is ook een goed. Ja, daar ben ik het niet uh, uh, mee eens. Uh, ja. Ook snelheid van het geld uh, is ook wat waar. Ja, ja er um, zijn heel veel van die mensen. <laughs> dus, ja, <laughs> okay, ja. Uh, ja. Maar misschien gaat uh, ja, prostitutiebezoek binnenkort ook allemaal afgerekend worden in crypto, want uh, als het aan de ChristenUnie ligt, of eigenlijk is het een jongere tak uh, van de ChristenUnie, dan uh, ja, moet het allemaal maar verboden worden. Oftewel uh, ze willen een complete marktcadeau geven aan uh, de criminelen, want als lief had God de maffia. Ja, aan die paar beroepen die in de Bijbel worden genoemd. <laughs> yeah. En volgens mij bevond, be, be, be, bevond uh, hoe heet, het gevolg van Jezus ook uit Hoeren en Tollenaars. Ja, ja. ja, maar ik denk dat uh, ja, de figuur Jezus, mocht die echt bestaan hebben, dat die heeft niks te maken met mensen zoals de ChristenUnie of uh, dat soort. Dat nee, die, dat is eerder, die is eerder politie, gekruisigd door dat soort mensen. Ja precies, die gebruiken politieke macht om hun wil aan anderen op te leggen. Ja. Ja, ja, volgens mij is het zo dat als jij uh, je medemens... Uh, zeg maar iets oplegt, en dat zijn gedrag afdwingt of zo, dan, dan leg je zijn zonde of haar zonde op je eigen schouders. Volgens mij is dat, uh, nee. mensen moeten zelf hun beslissingen maken. En uh, niet, je hoeft niet beslissingen voor andere mensen te maken. Je hebt mensen die zorgbehoefend zijn en daarom hulp vragen. Dat is heel goed om die te helpen. En ik denk dat uh, in de prostitutiewereld moet je, ja, inderdaad ruimte hebben. En ik denk mensen die daar zich sterk voor willen maken om misbruik of uitbuiting uh, te bestrijden. Uh, dat is heel goed. En ik denk dat je dat het beste doet door het zoveel mogelijk in de openheid te trekken. En uh, het ja. gewoon heel geaccepteerd te maken. Want uh, kijk, het, het, het gebeurt op heel veel glijdende schaalniveaus. Dat mensen zichzelf op een of andere manier verkopen. Kijk, als ik, uh, als ik in een of andere kantoor zit te werken en de overheid neemt daar ...het grootste deel van alles wat ik produceer... ...en dan word ik eigenlijk ook een klein beetje uitgebouwd. Um, ja goed, ik hoef me dan niet seksueel te verkopen... ...maar ja, sommige mensen die dat doen... ...doen dat toch als, als keuze... ...omdat ze dat kunnen... ...en omdat ze, dat, uh, omdat ze blij zijn met de transactie... ...die ze daarmee kunnen bereiken. En, en daar zit natuurlijk een onderkant van de markt... waar uh, ja, maar een beetje oude hoeren voor het lage bedrag uh, dikke gasten moeten neuken. Maar ja, dat is een, er zitten heel veel gradaties in. En uh, ja, er zijn ook uh, heel veel mensen, ook, dat zie je ook wel online. Uh, mensen verkopen heel veel gradaties van seksualiteit. En nou ja, bij, uh, het is heel normaal, denk ik. Uh, in principe de manier, als, als, als ik mij goed kleed en ik... Uh, ja, ik presenteer me heel goed, dan verkoop ik in zekere zin ook een klein beetje mijn seksualiteit. En uh, daar vanaf dat iemand die zich goed verzorgt en goed gekleed uh, met een mooie uitstraling, al uh, helemaal naar beneden waar de oude hoer de dikke nachtchauffeur neukt. Ja, daar zit een hele lange glijdende schaal van mensen die zich allemaal ja, op een of andere manier een klein beetje seksueel, uh, steeds meer matere, expliciet seksueel, uh, iets met uh, seksualiteit aan transacties verbinden. Ja. En het, ja, het is mooi dat, uh, dat ChristenUnie jongeren zijn. Christen -Jongeren, dat die een heel duidelijk idee hebben over waar ze de lijn kunnen trekken. Wat ze mogen verbieden. Dat is prima. Ja, hun vinden gewoon dat het... Uh, seks kopen moet strafbaar worden in Nederland. Uh, dat is de inzet van het burgerinitiatief Dat de jongerenbeweging Expose aan de Tweede Kamer overhandigde. Meer dan 40.000 actievoerders. Uh, vooral jongeren. We hebben de verklaring, ik ben onbetaalbaar, ondertekend. Met deze actie willen zij het debat over een prostitutiebeleid aanjagen. Ja. Klinkt een beetje naar een hypocriete redenering. Ja. Het klinkt alsof ze stellen van, ik ben van mezelf, dus ik hoef mijzelf niet te verkopen. En ik vind dat heel raar om dat vanuit een politiek oogpunt onder het voetlicht te brengen. Ja. Want als je van jezelf zou zijn, nou ja, dan ben je ook niet van de overheid. Ja. Dat is een beetje een ja. rare tweedeling. Nou, en heb je dus juist de keuze om wel of niet jezelf te verkopen als je van jezelf zou zijn? Ja, precies. Ik ben onbetaalbaar. Nou, ik, ik weet heel goed uh, hoe betaalbaar ik ben. Ja. Uh, zit er zit gewoon een percentage aan alles wat ik produceer. Uh, het is inderdaad niet een expliciet bedrag, het is gewoon een relatief bedrag. Hoe meer ik produceer, hoe meer ik uh, wordt geplukt. Uh, uh. Oh. Dat is ook wel een hele rare redenering ook. Ze gaan ervan uit dat, dat iedereen die in de prostitutie zit, daar uh, gedwongen zit of zo. Weet je ja, wel. En het is ook denk ik een heel moeilijk punt om uh, goed te verdedigen. Stef, voordat voor nou, dat ter dat stemming wordt gebracht. Nou, wat moet je dan met een politicus die gaat zeggen. Nee, prostitutie is geweldig. Moeten we het gewoon legaal houden. Kijk, dat, ja, dan, dan loop je het risico dat je daarop wordt aangevallen. Waarom, waarom wil jij dat zo graag dat, uh, legaal blijft? Oh. En het is een beetje, oké, okay, want heel veel mensen die, want het gaat over die hele expliciete dingen, als, als ze zouden zeggen van uh, porno kijken op internet wordt illegaal en je moet in de gevangenis, dan zou je misschien wat meer weerstand krijgen. Maar ja, hoe groot is prostitutie nou in Nederland? Ja. Ik, heb geen, ik heb geen idee, maar uh, ja, is dat, dat, volgens mij is dat een promilagegebied. Ja, misschien heb ik het helemaal mis hoor. Ja. Dit, dit, dit treft zo weinig mensen dat het is heel makkelijk om daar... Uh, ja, die moet die mensen verdedigen. Ik denk dat ook ja, de mensen die naar een prostituee uh, prostitutie gaan... Zijn ook vaak, ik denk dat dat gewoon mensen zijn die niet op een andere manier... aan, uh, aan seksuele genot kunnen komen. Ik denk af en toe wel eens, was ik maar naar een prostituee gegaan... dan had ik mijn hoop bespaard. <laughs> Dat kan ook inderdaad. Sommige uh, ja, mensen het gewoon te druk om, om, om, om hele dagen in een kroeg te gaan hopen op iemand die ze tegenkomen. En die denken: Nou, ik uh, verdien er genoeg, dus uh, ja. Ja, dan koop ik er wel iemand voor. Kan ook. Nou ja, misschien krijgen ze een tussenvorming met mooie uh, customer regels en zo. Tot 1000 euro, hè? Mag het betaald worden. Maar het, het lijkt me wel lastig. Kijk, ik, ik, ik, ben een, ik hou ook niet van uitbuiting en, ja, Ik denk ook niet dat je uh, ogen moet sluiten voordat dat gebeurt. En dat is, dat is heel makkelijk om een liber tegen te werken. Want kijk, ik, ik ben in principe ook voor vrij uh, verkoop ook van je lichaam. Maar ja. Je kan niet ontkennen, denk ik, dat er ook heel veel misbruik uh, plaatsvindt. En als je zegt, ja, dat is niet mijn zorg, ja, dan neem je een heel oncharmant uh, standpunt in. Ja. En dat, is, dat kan heel makkelijk uh, ja, ondergaan. Heel veel mensen die, uh, hebben niet zoveel met die extreme individualistische vrijheid die je als libertariër benadert. Hm. Kijk, en uh, het, hoe bepaal je of iemand naar, ja, of dat gezond is. Ik, ik, ik, ik weet het ook niet. Ik heb alles van die mensen, in Amsterdam heb je dan een soort, ik weet niet wat het is, een soort bedrijfsgroep of zo. Dat ze zich organiseren en zijn dat mensen die uit het vak komen en dan ja, die, ik, ik, ik, ik weet niet dat een soort vakbond, zeg maar, ik weet niet of dat zo bestaat, maar hoe kun je opstellen dat het, zeg uh, voor dat jij een klant bent, hoe kun je goed vaststellen dat dit een vrijwillige transactie is? Want in principe als jij onderdeel bent aan een niet-vrijwillige transactie, dan is dat op andere Vlak is dat ook uh, ja, fraude of strafbaar. Dus dat zou dan in deze zin ook uh, een niet goede transactie zijn. Ook voor een libertari. Ja. Mm -hmm. Dat lijkt me een heel moeilijk punt, omdat, boven, omdat het zo'n uh, verborgen, het is een beetje verborgen onderwerp. Het is niet zo dat je, als je het vanavond een voetbalwedstrijd, dan mag iedereen over voetbal praten. Maar van, hey, uh, hoe, uh, hoe bepaal jij of jouw nou, uh, prostituee uh, vrijwillig uh, die transactie aangaat? Hoe doe jij dat? Het is hele punt met, met, met prostitie, er wordt zo moeilijk over gedaan uh, vanuit politiek opzicht. Dat ze, gewoon een groot bedrijf, die, die durft daar uh, niet, niet in te springen. Weet je wel, want je krijgt heel veel gezeik met, met regels en met politici. En, het, en de regels veranderen ook iedere keer. Dus ja, dan, dan laat je dat maar gewoon zitten. Dan denk je, We zijn op andere manieren ook wel geld te verdienen. Maar ik denk als er, als er niet moeilijk was, werd gedaan over prostitutie, ja, dan was het uh, allemaal veel beter gegaan, denk ik. Kijk, gezeik krijg je altijd. Er zijn altijd mensen die zich om een of andere reden uitgeput voelden. Dat heb je in iedere sector. Er zijn mensen die je tegen hun zin moeten overwerken, weet je wel. Nou, ik vind het. Als ik er nog langer over nadenk, dan denk ik van, wat bereik je nou als je het illegaal zou maken? Net alsof dat er dan geen hoeren meer bestaan. Nee, precies. Ik bedoel, ik krijg het zelfde cadeaus het met alcohol illegaal maken en drugs illegaal maken. Alles wat je illegaal maakt, dat ja, is gewoon een markt die je cadeau geeft aan de, aan de ja, maffia. Ja, precies. Ja, en ik denk ja. dat uh, zodra je dit soort dingen toestaat, dan uh, komt de glijdende schaal wat uh, seksverkoop is, uh, komt dan in. Dus zo gaat het altijd met de overheid. Ze ja, ja. dus beginnen met iets wat uh, veel mensen uh, kunnen slikken. Ja. En dan uh, glijdt die schaal, dus dan, uh, ja, dan uh, krijg je onherroepelijk dat je op een bepaalde manier ja. kleden. Komt uiteindelijk ook onder de loep dan. Ja. Als je het uh, aan seksueel aantrekkelijk kleedt, dan mag ook niet meer. En uh, ja, als je ja. mooi bent, mag je dan nog wel solliciteren. En ja, dan moet je Ik, een hoofdboek dragen of zo? Ja, waar houdt het op? Kijk, als je hier aan ja. gaat beginnen. Dus voor die mensen is er geen enkele reden om daar dan expliciet te stoppen. Ja. Dus of als, jij, uh, uh, ja, als je niet neukt, maar je laat wel titels zien, mag dat ook niet. Uh, weet ik veel. Uh, je, inderdaad, dan ik op een gegeven moment, als je je mooi kleedt, mag je je mooi kleden. Als je ja, kijk, straks mag porno wel, hè? weet je wat je dan doet? Dan krijg je net als in Amerika. Dus uh, je betaalde seks mag niet. Maar als je een camera bij zet en je maakt er een porno-video's van, dan mag het wel. Dat zou geweldig <laughs> zijn. Uh, uh. Ja. En, uh, allemaal productiestudio's. Wordt in het leven geroepen. Ja, het uh, wordt. Ja, goed. Ik, ik, ik geef verder weinig kans. De petitie die is aangeboden. Ja, je hebt drie christelijke uh, partijen. En ik denk, ja. Volgens mij gaat CDA niet eens over start. Uh, dus dat, ik, ik denk, dit gaat gewoon een paar de, de prullenbak in. En alles blijft bij het oude. Nee, ik denk dat uh, bij het CDA dan ben je al lang over de grens gestapt. Waar uh, gewoon zoveel gebruik van uh, die diensten wordt gebruikt gemaakt. Ja, precies. Denk ik als. Uh, zijn vast De partij paar... van uh, Ruud Lubbers, hè? Ja, precies. Er zijn vast wel een paar SGP'ers te vinden die, uh, ja, die uh, niet porno kijken of zo. Maar uh, als ze dat, dat zouden zeggen, dan zou ik daar nog wel geloven. Maar ik denk dat dat uh, vrij snel het, het zijn politici, het zijn mensen die uh, macht willen gebruiken om hun zin te krijgen. Ja, ja of uh, het geld van anderen, wat anderen verdienen, willen gebruiken. Dus ja, waarom zouden die mensen niet. Uh, ze, ze, ze, ze nemen ook het. Als, als prostituees uh, legaal werken, dan nemen ze meer van zo'n uh, inbelasting dan, uh, dan ze aan hun kooi moeten afvragen. Dus, uh, ik denk dat er weinig scrupules zitten. Dit, dit is uh, alleen voor die mensen een punt als het publiekelijk iets uh, betekent. Als, uh, niet, als het zeg maar onantrekkelijk wordt om tegen uh, of om niet hiermee in te gaan, dan, uh, ja, dan kunnen ze overslag gaan. Ja. Uh, ik denk uh, wat je vaak ziet, is als die. Uh, dat, dat is wel vaker gepubliceerd. Dat als er ergens een conferentie is, een overheidsconferentie. Ja, dan worden altijd ook al, allemaal extra prostituees uh, binnengehaald in zo'n stad. Dat er flink moet worden geneukt ook. Ja. Dus uh, ja, die politici zijn zelf gewoon de grootste klanten van uh, die dienstensector. Ja. Maar goed, ja, we gaan nog even verder. Ik heb hier nog een berichtje: Gemeentemaakt, Perabuis, miljoenen over aan daklozen. Nou, wat leuk toch? Ik heb het gezien. Ja. ja. Ja. Zal ik hem even voorlezen? Ja, Ja, lees hem even voor. Ambtenaren van de gemeente Den Haag hebben geblunderd door per ongeluk 2,5 miljoen euro over te maken naar dakloze verslaafden en criminelen. Oh joh. Hagenaars die hadden meegedaan aan een proefplaatsing bij een werkgever zouden daarvoor een premie ontvangen. Maar dat bedrag werd donderdag bij vergissing 100 maal zo hoog uitgekeerd. is <laughs> dus of gaat het kommetje? Per persoon... Dat is het inderdaad Johan. Nou, nou ze, hebben de, ze hebben de cijfers achter de komma meegetikt. Ja, ja. Per persoon kregen ze tussen de 30.000 en 150.000 euro op hun rekening gestort. Haal ik ja. je dicht. Ja, sympathiek hoor. Ja, ja nou, zo. Ze zijn daklozen. Als je daar toegang toe hebt, dan maak je dat meteen op gewoon. Uh, uh, eerst zijn die mensen. Ja. Die, veel van de mensen zijn natuurlijk eerst dakloos gemaakt door de overheid natuurlijk. Nou, ik, waarom die bitcoin zo omhoog is? <laughs> Precies. Het zijn allemaal uh. mensen die kunnen ja, die hebben toch niks te verliezen. Dus ik denk dat accent uh, cent waar ze hun hand op kunnen krijgen, die gaan ze gewoon uh, zelf besteden. Ja. Nou, daar ook niet vreemd van opkijken dat veel, veel van de mensen hebben natuurlijk zo'n. Uh, Zo'n zo begeleider die hun financiën beheert, Dus uh, de kans is ja. groot dat veel van die mensen het niet eens op konden maken. Maar of er gaat uh, plotseling kan. een of ander begeleider gewoon uh, met vakantie permanent. Dat dus kan ja. ook, ja. ja. Ik vind het wel interessant dat er dus uh, criminelen worden genoemd als de mensen aan wie het uitbetaald zouden zijn. Want het zijn mensen die hebben meegedaan met een proefplaatsing bij hun werkgever. Dus waarom benoem je die ook? Crimineel, want ze zijn op dat moment ja. bezig om op het rechte pad te komen. Dus het is een beetje ook een, hoe zeg je het goed, een beetje een... Uh... een stigma. Ja, een beetje een, een heel beladen bericht als je gaat zeggen dat je het aan criminelen uitbetaalt. Want die mensen die zijn niet meer crimineel, die willen op het goede pad komen. Dus... Het komt ook uit de Telegraaf, hè? Ja, dan weten we het weer te plaats. Ja, ja, ja. Leuk uh, cadeautje. Ja, het is uh, Nederlands niet de enige die dit soort dingen doet. Ik heb hier nog een soort gelijk bericht uit... Uh... Uit de VS, waar dan uh, per abuis nog steeds ja, ongeveer 1 miljard aan uh, steun uh, aan dode mensen werd betaald. Ja, ja dit ja. is gewoon verder een leuk uh, weekje, maar of we er nou iets verder mee moeten. Ik heb wel, misschien als het. Uh, het heeft enigszins raakvlak, misschien. Ik heb van de week een artikeltje, een, een post op Facebook gelezen van een of andere gozer. Die werkte 12,5 jaar bij de Jumbo en die had een. Uh, een, uit, een, een, een bonus gekregen. Hebben jullie misschien die post gezien? Nee, nee, nee. Oh, nou, dan ga ik het ook niet noemen, want ik, dacht, ik, had, ik zag dat die heel vaak gedeeld was. Uh, dus ik dacht, misschien heeft heel Nederland het hierover, maar als jullie het allebei niet weten dan... Uh, ja, dan maar wij, wij, wij, wij, wij, wij vertegenwoordigen niet heel Nederland, hè? <laughs> ja, voor mij wel, want verder spreek ik met... Maar, maar nou willen we het wel weten, dus okay. het, nou, Hij had een heel erg uh, beladen stuk op Facebook gezet, want hij had een, een bonus gekregen van de Jumbo, waar hij al twaalf en een half jaar werkte met een uh, Wa-Jong uitkering en na 12,5 jaar had hij 250 euro bonus gekregen. En toen had het UWV gezegd dat hij die terug moest betalen. En daar was hij het ja. zo oneens. Ja, het gaat er met de waar, jongen. Iedereen die die gozer maar bijviel. En zei: Oh, het is toch ook verschrikkelijk in dit land dat je het moet terugbetalen. En ik dacht bij mezelf: Ben ik nou echt de enige die, die vindt dat hij al 12,5 jaar geld trekt. En dat hij ook wel eens een keer wat mag terugbetalen. Maar goed. Nou, nee, nee. Kijk, de, met, met, met, hij werkt gewoon, maar. Hij heeft zo'n stigma uh, dat hij, uh, weet ik, voor autisten of, of zoiets is. En dan, als je ben, dan krijgt hij een uh, Waijong-uitkering, en dan mag hij met behoud van Waijong-uitkering, uh, mag hij dan uh, vakken vullen bij de Jumbo. Dus, uh, ja. Maar een andere vakkenvuller, die krijgt veel meer geld. Dus ja. het is ook nog een soort scheme waarbij uh, uh, zeg maar mensen worden eerst wijsgemaakt dat ze, dat ze een of andere aandoening hebben. En dan krijgen ze gewoon minder betaald, weet je wel? Dus de belastingbetaler mag het salaris betalen. Uh, en, en ja, die Jumbo die heeft er de, vertrekt er de voordelen van. Maar hoeveel, hoeveel vakkenvullers hebben nou 12,5 jaar dezelfde baan, Johan? Dan heb je toch gewoon geen enkele. Dat zijn ook mensen met verstandelijke beperking, weet je wel? Die, die krijgen zo'n waai uitkering Ja, nou, maar dan, dan, als ze dan een bonus krijgen omdat ze die uitkeringen de hele tijd hebben gekregen, dan is het toch ook terecht dat ze die weer terugbetalen? Ja, maar ze hebben dus met, met, die, met die uitkering, ze, ze werken ook gewoon. Hè? Dus de, de UFV betaalt oh. hun salaris. En heb, heb, jij, wel eens, heb jij, weet jij het verschil tussen, tussen een gewone vakkenvuller en iemand met een verstandelijke beperking die vakken vult? Wie denk je nou dat de snelle vakken vult? Mm, ja, ik, dat, dat is verschillend. Ik heb met de waar jongens gewerkt die hartstikke goed en snel naar werk deden. Weet je, wat ik ook tegen zei van joh. Ik ga toch weg bij, de, bij die UWV. Uh, ik bedoel, je kan veel beter. Maar ja, die mensen is dan wijs gemaakt. Je hebt dan zo'n begeleider die altijd zegt: nee, je bent autist, je kan niks. Weet je wel? Dus ja. Ja, ja. ja dat doen ze zichzelf aan, denk ik dan. Maar ja, ja, ja, precies. Maar ja, het is voor, voor heel veel mensen is het gewoon moeilijk om daaruit, uh, daaruit weg te komen. Ze tekenen zelf een contract en daar staat in: als jij na 12,5 jaar een bonus ontvangt, dan moet je hem terugbetalen. Nou, simpel, laat het naar even. Maar nou goed, ik, ik kreeg ook een hoop haat op mijn reactie. Ja, ik denk, natuurlijk. Ik zal, even, ik zal ook echt even op zijn tijdlijnen schrijven. In plaats van dat ik het nou bij die vriend die het nou gedeeld heeft schrijft. Dus ik ben naar zijn tijdlijn gegaan. En ik heb gewoon gezegd, ik vind kan een kansloze klap erop. Terugbetalen die af. Nou, er kwam een hele hoop reacties. Dat ik, ja, ik zo'n uh, emotieloos mens was. Nou moet ik wel eerlijk toegeven dat ik dus die, niet die hele waar jong regeling ken. Persoonlijk. Maar, ja, uh, ga je daar eens in verdiepen, weet je wel. Hè? Nee, maar ja... Ik vond het een beetje een triest verhaal van hem. Want kijk, mij zielig zijn. Terwijl ik het idee heb van, nou, je hebt, je hebt al twaalf en een half jaar geen enkele ambitie om ook maar iets te bereiken. Dus wat maakt het dan uit dat je je bonus terug moet betalen? Want je hebt toch nooit de gedachte gehad van, nou, ik ga, ik ga die bonus ook halen. Ja. Maar goed. Ja, ja, ja. uh, en ben, wat dat betreft heeft Lieberland me wat harder gemaakt. Ja, ik, uh, ik denk dat die. Maar uh... nou, ik ben wel een beetje met Johan eens. Hè. Kijk, als je in de waai zit, uh, dan krijg je ook geld als je helemaal geen reet uitvoert, volgens mij. Dus als je gewoon bij je moeder in de kelder gaat zitten... dan krijg je een reënd salaris... wat misschien hoger is dan wat nee. je moeder verdient. Nee, nee, nee. Het, is een, het is echt een meer een magere uitkering hoor. Ja, maar heel veel mensen verdienen helemaal niet zoveel. Er zijn genoeg mensen die nee. verdienen minder dan... Hè, ja, en, en, en dat is ook weer zoiets. Wat is nou een magere uitkering, Johan? Hebben we het dan over 600 euro? Nou, het is, volgens mij is het... Uh, ik weet niet, ik denk 800 euro of... Uh. Ja. Ja, er zijn ja. genoeg mensen die kunnen niet fulltime werken. Die, die werken voor zo'n bedrag. Ja. dat hij vakken vult, dat, uh, ik weet niet hoeveel ja. uur hij vakken vult, maar dat vind ik op zich uh, ja, dat vind ik, uh, dat vind ik wel goed. En Wat mm. dat betreft uh, is het misschien wel een beetje hard wat Josje zegt. Ja, ja, maar, maar ga nou eens in, in, in Budapest met de metro en, en, en bedenk dan eens wat 800 euro kan doen in de maand. Ja, dat weet ik, ik kan gewoon hier zelf de deur uit. Ja, ja het, het, is, uh, het is een beetje lastig, die baai ...is uh, niet leuk om erin te zitten. En ja, met uitkering heb ik vaak het gevoel... ...dat is ook een compensatie voor een uh, dure maatschappij. Kijk, als jij, uh, als jij je maatschappij zo moeilijk en duur maakt... ...dat er gewoon een hele grote groep mensen is die niet rond kan komen... ...dan kun je wel allemaal verwachten dat ze naar uh, Belgedo kunnen gaan verhuizen. Mm -hmm. Maar uh, ik ben zelf ook niet gecharmeerd van mensen die, uh, die niet willen werken of zo... ...en dan je te uh, verwachten dat anderen voor ze betalen... Maar ja, dat, uh, er worden genoeg bedrijven failliet uh, belast. Er zijn ook genoeg bedrijven die uh, andere landen opzoeken voor bepaalde onderdelen van hun proces, werkproces. Ja, dat zijn allemaal mensen die niet uh, hier aan het werk zijn. En, mm -hmm. en, uh, die mensen krijgen wel, het is een beetje. Kijk, die mensen krijgen wel de rekening gepresenteerd. Hè? Als jij in Nederland een normaal leven leidt, ja, dan ben je al snel 800 tot 1000 euro per maand kwijt. Dat is als jij huur moet betalen of uh, wat dan ook in eten kopen. Drinken en elektriciteit, en ja, dat is allemaal buik. Er zijn weinig manieren om dat te doen uh, 200 euro in Nederland. En aan de andere kant uh, wilde je, die, die, wat was nou die dochters van de uh, van man die zichzelf onze koning laat noemen? Oh ja. Yeah, yeah. Dat is nou eentje jarig. Je krijgt uh, iets van, uh, wat was nou 4000 euro zakgeld per dag? Oh ja. Yeah? Ja. Yeah. Anderhand, ik denk een jaar was het. Ja, ik bedoel, uh, kijk, ik, ik, ik, laten we ons eerst daar druk over maken. En dan pas over de jongens weet je wel. Ik bedoel, uh, en heel veel mensen die een uitkering hebben, die hebben er ook gewoon voor gewerkt. Hè? Dus, uh... Ja, ik vind dat de koning, dat is zo'n ouderwets iets. Dat heb ik al vaker gezegd. Zolang de koning zeg maar, ook de ouderwetse manier van zijn macht uh, kwijtraken zou accepteren. Dan zou ik in principe geen moeite hebben met zijn plek zoals hij die nu heeft. Als je ja. vroeger als uh, edelman... Uh, ja, een oogje had. Of je had als uh, succesvolle uh, ja, persoon die beschikking had over uh, geld om soldaten te huren, dan kon je gewoon zelf edelman worden mm -hmm. om gewoon uh, de anderen een kopje kleiner te maken. dat hoort er een beetje bij bij die oude wedstrijd. zoals dus dat uh, zou kunnen, als dus gewoon in het Nederlands wil zeggen, ik word nu de koning, dus ik, of, uh, ja, zie je. Genoeg mensen achter zich krijgt om dat met geweld. Ik heb genoeg uh, Libelon-Merits. En nou mag ik een kroontje op mijn hoofd zetten. <laughs> ik heb nog een leuke verrassing wat dat betreft. Ah, Oké, okay, okay. volgende week wel. Oké. Okay. Ik vind dat ze. Uh, de prinsessen van Nederland. die moeten gewoon naar elke. We hebben nu dus zoiets als Koningsdag. Een beetje albollig. Maar ik denk gewoon dat dat hele koninklijk huis moet gewoon naar elke Comic-Con. en uh, elfenbeurs en zo. <laughs> ik vind toch dat uh, een, een koning en een. Prinses, dat hoort toch een beetje in de fantasiewereld thuis. Ja. Dus elke keer als mensen uh, met uh, oude ringjurken gekleed weer naar een of andere conventie gaan. Ik vind dat daar, daar moet de koninklijk huis steeds naartoe. Ja. En dan moeten ze ook echt zichzelf kleden in van dat purper. Met van die mouwtjes met allemaal frivoliteiten. En een scepter en. Uh, een nou, dan moeten ze nou ook echt rondlopen. En want dan lopen op dat soort beurzen lopen gewoon mensen rond. Ja, ik ben de koning van dit. En ik ben de, uh, uh, ik ben de smid. en ik ben de, de paardenhoeder, weet ik veel. Ja, <laughs> en ik vind uh, eigenlijk zo'n koninklijk Huis dat. Ik, ik ben de koning. <laughs> Zouden die daar gewoon moeten gaan rondlopen? Ja, ja misschien een, een, ik heb een leuk libertarisch idee. Uh, waar, waarom gaan we niet, uh, kunnen we dat nog bij de A bij, ik weet niet of iemand van jullie nog een ALV gaat van de LP, dan kunnen ze dat een keertje voorstellen. Dat we gewoon uh, het, he het Nederlandse Koningshuis gaan verkopen aan Disney-studio's. <lacht> <lacht> nieuwe Disney-prinses. We <lacht> moeten ze kijken wat we oh, ermee oh, oh, doen. Okay. Wat zeg je? Voor het behoud van de uitkering moeten ze dan iedere dag om zes uur moeten ze naast Mickey Mouse lopen. Ja, mag Disney mag bepalen wat er mee gaat gebeuren? Ja, ik vind het creatief bedacht. Ze zijn ook nog groot aandeelhouder van Shell. Hè? Dus uh, het is nou niet zo dat ze. Dan zeggen ze nou we zullen het hoofdgebouw van Shell verhuizen naar Lieberland. En dan bekijken jullie het maar met al je uitkeringen. Want dan trekken we onze eigen wel. Nou ja, goed. Van, uh, van de prinsesjes gaan we even naar uh, Zimbabwe toe. Want daar is zo op even ontstaan over de pruiken van de rechters. En die hebben nog echt, daar ja, staat een mooi, mooi fotootje bij ook. Hè. Die mensen hebben wel een mooie jurk aan. En dan zo'n echt zo'n zo wig. Een ouderwetse pruik die uh, je ja, in Engels uh, in Groot-Brittannië nog wel eens in, uh, bij de rechters ziet. Uh, de overheid van uh, Zimbabwe heeft, uh, die ligt onder vuur nadat het bekend is geworden dat ze uh, uh, duizenden dollars hebben... Besteed aan het uh, importeren van uh, rechterbruiken vanuit, vanuit het Verenigd Koninkrijk. Uh, ja, het kwam op kritiek te staan. Er zijn in totaal 64 pruiken gekocht ja van paardenhaar ja, ja, van ja die kostte per stuk 2.428 dollar wat op een totaal komt van 155.000 dollar ja, ja voor Zimbabwe is dat natuurlijk een hele hoop geld hè ja zeker weten de goedkoopste pruik uh, de standaard pruik was 600 dollar en de duurste pruik voor een ceremonie ceremoniële pruik is 3.265 dollar. Mm. Maar dan heb je wel hele kwalitatief goede rechtspraak. Hè? <laughs> nou, ik zie er een paar tussen zitten. Dat ik inderdaad denk: dit moet zo'n goedkoper zijn. <laughs> ja. Ja, kijk, alle rechters, de rechtspraak: het is een bepaalde status die je op die manier afdwingen. In Nederland dragen ze allemaal de toga. En. Voor mij is het altijd een teken dat het dus geen onafhankelijke rechtspraak is. Want waarom moet je dan zo'n pruik opdoen om, om, om recht te mogen spreken? Dat toont aan dat je in dienst bent van een bepaald systeem. Ja. Dus ja, dat is dan weer wel een hele rare invalshoek om voor mij uit daar een, een commentaar op te geven. misschien. Maar het hoort er nu eenmaal bij want ze horen in het systeem, dus daar horen deze in Zimbabwe horen daar die pruiken ook bij. En dat die mensen daar dan pissig over worden, dat is alleen maar goed, want het slaat natuurlijk helemaal nergens op dat je als rechter een pruik op zou moeten hebben. Maar als, alleen als je die pruik opdoet, ben je onafhankelijk, zeggen ze dan. Nou ja. Ja, het is nogal wat traditie natuurlijk, hè. Nou, dat gaat verder dan traditie. Die mensen die mogen anders geen rechter zijn als ze die pruik niet hebben, dan dan zijn ze geen rechter. Zelfs als een Nederlandse rechter geen toga aan doet, heeft hij ook geen bevoegdheid. Zit hem allemaal in een stukje textiel? Ja, dat hoort er gewoon bij. Het een soort magisch stofje zit erin of zo. Ik weet ook niet waar het vandaan komt. Maar... <laughs> ja, uit traditie komt het voor. Ja, maar die, traditie, die, die, die wet is ooit zo vastgesteld. Uh, misschien dat er dus een uh, bepaalde overtuiging was dat kale mensen geen recht konden spreken. En dan moest iedereen dezelfde pruik op zodat ze allemaal even onafhankelijk waren. Ja. ik dacht nog een beetje uit de tijdstam dat uh, koning Arthur mocht uh, koning van uh, Groot-Brittannië zijn omdat hij een zwaard in een meer uit een rots had getrokken. Uh, dat betoverd was er elven. <lacht> <lacht> Zo ik als ik al zei. Zodra er weer een comic-con of een Elfenfair is, dan moet ons Koningshuis daar naartoe. Want dat is waar ze thuis zijn. En al die rechters zijn symboopen. Ja, die moeten we ook, dat is een soort koor, dus dan kunnen ze kunnen zingen. Ja. Ik vraag me af of het tweedehandspruiken waren. Hè? Ik zou het niet gek van opkijken. hè. Zeg me maar gewoon: ergens in Groot-Brittannië was iemand van plan om deze bij het geval te zetten. En toen heeft die connectie, want volgens mij het ging in totaal wel om een miljoen, toch? Anderhalf miljoen? Ja, volgens mij was het in simpele Simbaanse nee. dollars of zo. Ton. Oké. Okay. Het, het totaalbedrag was meer dan een miljoen, toch? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Het, is, uh, het was um, in dollars omgerekend was het uh, anderhalve ton. Anderhalve ton? Ja. Ah, ja. oh, koopje. <laughs> ja, maar goed, voor zo'n land staat natuurlijk een hoop geld, hè? Ja, maar ik zou dus denken, dat ja, ah, misschien twee handen. Dit, dit, dit moet ergens mensen zijn geweest die denken, oh, hoe kan ik Geld uit de schatkist in mijn eigen portemonnee krijgen. En dan, nou, dit is dan wat je krijgt. Dat denk ik. Dat denk ik ook, ja. En dan die paarden. Hè, die paarden, wiens haar is gebruikt. <lacht> <lacht> die zijn ook boos hierover. Ja. Misschien, uh, ja, was het, uh, omdat het een beetje in de fantasie, Misschien had het haar moeten zijn. <lacht> Ja, maar dan, dan was er pas echt een revolutie uitgebroken, denk ik. Want die zijn duur. Ja. Dat was een goede verklaring geweest. 15,5 miljoen per pruik van één een, een Ovenhaar. Ja. Nee, ja. Dat zijn van die, van die, inderdaad, wat jij dan zegt, van tradities. Maar het ligt vastgelegd in de wet. Die, men, die rechters moeten gewoon daar een pruik op. Ja. Dus dan kunnen de mensen daar in dat land het verschrikkelijk vinden dat die pruiken zo duur zijn. Maar. Dat is hun kostprijs voor een gerechtvaardigd systeem, om het zo uit te drukken. Mm -hmm. Moeten ze in Nieuweland ook een pruik op, of uh, rechters? In Nieuweland in moeten ze verplicht hun schaamhaar scheren. En <laughs> daar een pruik van vlechten. Ja, en moet dan ook aan <laughs> het begin van de, van, de, van de zitting, moet dat dan ook getoond worden dat dat gedaan is. Oké. Okay. En, en ook het haar op je billen en tussen je billen moet dat ook? Ja, nou, we hebben nou deze week hebben we daar dan een vergadering over, dus dat kan ik dan volgende week kan ik dat benen. Oké. Okay. Okay. Dan gaan we de voor- en nadelen, want het, het nadeel is als je ook je kont haarschiet, dan zit dat, dan gaat dat, uh, dan kun je niet zo lang blijven zitten. Nee, dat is een goed ding, dan blijven de zittingen kort. <laughs> we zijn er weer. <laughs> Nou, We hebben geen uh, fertility index gehad, dus we moeten wel iets hebben om het ja, niveau... ja. daar te krijgen natuurlijk. Nou hoor uh, ik het niet echt fertile, maar uh, <laughs> uh, yeah. misschien is dat ja. ik, ik het kan. Uh, hier in de Balkan heb je ook van die cookery. Uh, mm -hmm. ken je dat? dat zijn van die, dat ziet eruit als een soort yeti. Dat zou wel mooi zijn dat een land... is <laughs> in Afrika... die Kukri die 2000 kostuums importeert... om hun rechters te geven. <laughs> dan ga je... daar naar de rechter... en dan zit er zo iemand in zo'n harige pak. Uh, ja, of, of oude... Star Wars kostuums... van... Uh, hoe heet dat? Rrr, dat beest. Chebacca. Chebacca kostuums. <laughs> ja, ja, in... de uh, nieuwe... Over oh. Guinea is, uh, is er ophef ontstaan omdat de overheid heeft voor de rechterlijke macht je bakkerkastuurs gekocht. De advocaten moeten allemaal verplicht verkleed als uh, Darth Vader. Ja, En dan moet ze ook dat geluidje moeten ze ook maken. Die brul van het beest. Oh. Ja, en dan is de... ja, geweldig. Nou, mooi. Ja. Ja, is, er, is er niet een, een of andere discriminatiepost over dat het wit pruiken waren gekomen? Nou, die, ja, Blanke koloniale machtmisbruik. Als je het bericht even verder gaat lezen, helemaal naar beneden gaat scrollen... ja, dan zie je allemaal uh, Twitterberichten daarover. En, uh, dat ging op een gegeven moment ook nog, uh, was dat de opheffing, verder over de... over de kostuums die ze droegen, weet oh, je wel, de toga's. Uh, uh, wat zeg je nou, dat ik naast het lezen van dit artikel, dat ik ook nog wat mensen erop commentariëren moet lezen? Nou, in het hele bericht zelf, daar uh, staan ook Twitterberichten. Ah, zo op die manier. Nou ja, goed. Uh, maar dan gaan we even naar Facebook toe. Want uh, ja, die houdt de rechters ook alweer bezig. En vooral de advocaten, Mark Zuckerberg. Want die, uh, die bedelt om meer uh, uh, regulering voor, uh, politi voor politieke speech op Facebook. Dus ja, hij kan dat zelf natuurlijk niet bedenken. Heeft hij heeft daar weer de hulp van de staat bij nodig. Nou, hij wil zich kunnen indekken dat hij later geen gezeid krijgt. Ja. Hij kan zelf wel een regel bedenken, maar dan krijgt hij daar. Hij moet, hij moet op, een, op, een, op een. Ja, ofwel een, een federaal of uh, misschien Europees niveau moet er, moet er een. Wet komen, wet worden aangenomen, moet er gereguleerd worden wat wel en niet mag, zodat hij zich kan indekken en kan zeggen: ja, ik heb alle jullie richtlijnen ervoor. En concurrentie kan uitschakelen. Ik denk dat hij zelf inmiddels wel weet hoe je dat uh, goed moet, uh, banen moet leiden. Ja. Maar ja, hij voelt natuurlijk ook wel de concurrentie van allerlei andere platformen. Heel veel mensen vluchten weg van Facebook omdat dat, uh, ja, uh, het wordt dan allemaal moeilijk gemaakt, hè, de vrijheid van meningsuiting. Uh, zeker die extreemrechtse uh, mensen worden er nu allemaal uitgeknikkerd, uh, extreem links ook. Dus die vluchten allemaal naar andere platformen toe en om te voorkomen dat die gaan groeien, dan uh, beeldt hij om een rechtsspraak, uh, zodat uh, ja, concurrenten ook, uh, die, ja, die, die gaan de klappen krijgen. Ja. Dat is mijn mening daarover hoor. Ja, dat is ook een goede verklaring, ook een goede verklaring. Ja. De, de grootste partij heeft altijd een voordeel bij dat soort regels, want die hebben, ...meer kapitaal en voor hun drukt dat dus procentueel gezien minder op het budget... ...als een start-up die, die dat ineens moet gaan implementeren. Ja, ik denk ja. dat het nog veel verder gaat. Zoals ik net al zei, het is, eigenlijk hebben we een beetje de appetizers hebben we hier al voor gehad. Het, is, het werd eigenlijk al een beetje die kant op gedaan... Ik weet niet of het expliciet is gezegd, maar volgens mij uh, is het dan boosje, hangt het in de lucht dat de overheid zich ook maar moet gaan inmengen met uh, grote social media bedrijven. En er zijn ook uh, mensen die vinden van ja, dat moet een recht zijn. Het vaak betekent dat uh, heel veel mensen uh, niet meer de vrijheid van het platform mogen gaan gebruiken. <laughs> ja. Dus uh, ja, uh, ik denk dat het. Uh, Kijk, het is, hij heeft te veel informatie om niet met de overheid in zee te gaan. Kijk, als hij niet, uh, als ze voor dat hij niet zou meewerken, ja, dan zou hij gewoon uh, in het vizier komen van mensen die, kijk, hij moet uh, aandelen uitgeven om zich, uh, om iets te kunnen doen. En uh, ja, zijn uh, overheidstegenstanders, tegenstanders op dat, ja, die kunnen gewoon belastinggeld gebruiken, net zolang tot hij plat is. En ze dus kunnen gewoon regulering, ja, ze zouden regulering kunnen maken die min of meer illegaal maakt wat hij doet, dus kijk, hij heeft, hij heeft. Hij kan geen kant op. Hij moet uh, ja, precies doen. Hij moet alles wat. Want hij heeft heel veel informatie. Hè? Want ze hebben. Dat is gebleken dat uit Facebook-data. dat ze heel goed dingen kunnen voorspellen over mensen. Dus die macht. Ja, die moet hij gewoon afstaan aan uh, mensen die macht zoeken. Mm. En dat, daar, kan hij, daar kan hij niks over doen. Kijk, jij kan, kan een martelaar worden. van. ja, ik uh, hou de overheid buiten de deur. Maar ja, dat zou, overleest hij niet. Dus hij heeft ook geen keus. Zeg maar. Hij zal uh, gewoon moeten doen wat de machthebbers zeggen omdat hij zo groot is en ja, zo hij is ook een makkelijkheid. Het is geen blockchain of zo, dus ze kunnen gewoon uh, naar de servers toe. Mm -hmm. En uh, ja, dat, uh, heeft, hij kan geen kant op. Dus hij moet gewoon uh, meedoen. En ja, dat, dit is gewoon heel geil materiaal wat hij heeft over weet over alle mensen. Dat willen overheden graag hebben. Mm -hmm. dus dat uh, ja. En ja, er zijn maar weinig mensen die privacy belangrijk vinden. Er zijn, er zijn privacy alternatieven voor alles wat, je, wat er is. Als je iets online doet, is er... Uh, ongeacht wat je doet, denk ik, is er wel een privacy-alternatief voor. Ja, hoe interessant is dat? Ja, dus Facebook. Vrij lastig, toch? Ja, die zijn er ook. Er zijn gewoon alternatieven voor Facebook. Kijk, het probleem is, omdat niemand het interessant vindt, ja, ga je in een soort lege grot kom je dan terecht. <laughs> nou, ja, daar, daar kun je dan, dan ga je in privacy ga je dan je posts sharen met niemand. Ja, dus, precies. Ja, dus het, in zekere zin is het niet een alternatief. Uh, dat snap ik wel. Maar ze zijn er, en dat is mijn punt. Het is niet, niet, er is geen enkele incentive voor mensen om daarvoor te kiezen. Mm. We dat, en dat is ook hoe het moet. Kijk, de, de, de essentie is dat uh, de meeste mensen die juichen over de overheid. Kijk, de meeste mensen zijn daar heel blij mee. Ja. Als de overheid meer over ons weet dan denkt oh dat is goed. Kunnen ze mensen die, ja, die slecht zijn kunnen ze aanpakken. Maar het zijn de mensen die slecht zijn, maar dat zien weinig mensen. Er ja, is bijna geen echte criminaliteit. Er zijn bijna geen echte vaarlijke mensen. Dat is maar een heel klein select groep en juist die mensen die niet in de overheid zijn, maar toch gevaarlijk zijn, ja, daar gebeurt vaak ook niks mee. Als ze toevallig een keer met de verkeerde eigendommen in een politievuik stappen, ja dan, dan wordt er per ongeluk wel eens een echt uh, ja, kwaadaardig mens ergens voor gepakt. Maar ja, of dat toevallig dat er, uh, ja, dat er een andere, dat wij spreken de buren, die, uh, daar, die hebben een gasexplosie en dan komt opeens iets aan het licht over iemand die echt kwaadaardig is. Maar uh, die de hele politie, de hele overheid die doet helemaal niks. Ze zijn alleen maar bezig met geld uit ons te trekken. Ze doen onnozele uh, bezemacties. Ze doen helemaal niks. Ze doen bijna alles wat ze aanpakken is niet echte criminaliteit. Als de overheid niet zou bestaan zou bijna niemand... waar de politie en de overheid zich mee bezighoudt... zou crimineel zijn. En ook niet uh, zeg maar... In de zin van uh, dat ze schade of bedreigend of wat dan ook naar iemand anders lijf leven of uh, eigendom zijn. Mm. Mensen, daar zijn er niet zoveel van mensen. De meeste mensen willen toch relatief goed leven. En wat een echte misdaad is, dat is voor heel veel mensen niet echt een moeilijk vraagstuk. Mm. En dat is ook het punt hoe vaak door de bestaande misdrijven worden gebruikt om iets nieuws illegaal te maken door de overheid. En dat slaat nergens op vaak. Wat ze aanpakken, dat is al, als het al een misdrijf is, dan is het al een bestaand misdrijf. Heel vaak is het gewoon of diefstal, of het is geweldpleging, of dat soort zaken. En dan is het gewoon in een andere context, is het die misdaad. En nou, dan wordt dat misbruikt om heel veel dingen te reguleren. Hmm. Ja, en dat is ook dit weer met Facebook. Ja, mensen die echt crimineels zijn of zo, ja, die, dat, is, dat, is, dat is overduidelijk. Maar dit is ja, heel veel geile data. Je kan dat van alles over mensen voorspellen. Ik denk dat het gevaarlijkste is, zijn de ja, want, uh, ja, mensen die gewoon iets meer uh, andere kijk hebben. Die kunnen zich zorgen maken. Dus als je denkt dat het uh, Liebeland een goed idee is, ja, dan, uh, dan kom je gewoon in het zwarte boekje met Facebook data te staan en, uh, wat, van de overheid. En uh, ja, als je ervoor dat je helemaal braaf bent, dat je belastingen geweldig vindt en broodnodig voor het hoogkwaliteitsonderwijs die we hebben. Ja, dan kan het net zijn dat je toevallig uh, combinaties van dingen hebt gedaan, waardoor ze toch denken dat jij een foute pipo bent. Ja, die mensen, die komen dan. Ja, of, of je gaat ergens solliciteren en dan scrollen ze door jouw uh, verleden heen. Ze zeggen, ja, twintig jaar geleden heb jij wat op Twitter gezegd. Ja, ja. ja wat dat betreft. Ik zou nooit, uh, ja, ik vind het heel goed om niet uh, privacy alternatieven uh, niet je eigen identiteit eraan te verbinden. Dat is alleen maar goed. Ja. Een alternatieve naam gebruiken bijvoorbeeld. Ja, dat is de basis denk ik. Nee. Maar kijk, je bent niet echt onzichtbaar. Hè? Als, als mensen jou gaan zoeken, dan is ook een, een spoor van anonimiteit leidt gewoon aan jou. Kijk, je kan voor uh, dat, uh, dat iemand uh, loopt door de sneeuw. Ja, maar ja, je ziet hem niet, maar het is duidelijk. Dat iemand door de sneeuw heeft gelopen. Ja. Dat is een beetje de waarde van online privacy. Kijk, uh, en vooral omdat niemand ook maar enige fuck om privacy geeft. Wat je al ziet is dat bijvoorbeeld: oh, hier in, in dit dorp is één iemand die gebruikt Tor. Ja. <laughs> of één, één iemand. <grijpt> we weten allemaal wie het is. <laughs> ja, nou ja, dan krijg je dat soort dingen. Dus dan 1 plus 1 is dan half snel 2. Dus ja, die je, kijk, als je, je moet het gewoon doen voor jezelf. En niet gewoon uh, inderdaad voor agenten die op een lager niveau acteren. Ja, dus dat je niet gewoon simpelweg uh, ja, door je medeslaaf uh, wordt gesweept. Daarvoor moet je privacy gebruiken, maar ja. ten opzichte van de, ja, de middelen die de overheid zich kan aanwenden, ja. heeft het weinig zin. Wat, wat dan, zit jij achter VPN op dit moment? Of? Ik gebruik altijd een VPN. Oké, okay, welk land zit je nu dan? Dat zeg ik nou, okay. nee, nee, ik weet het niet. Ja, hij ja. staat op automatisch, dus hij pikt uh, gewoon een willekeurig land. Kijk, ja, dat, met VPN dat is ook weer zoiets. Kijk, voor bepaalde doeleinden is dat goed voor je privacy, maar... Ja, gewoon als, als daar echt uh, overheidsachtige middelen voor worden ingezet... dan kunnen ze gewoon zien waar je bent. Okay. Dus ze kunnen in ieder geval makkelijk achterhalen. Oké, okay, ja, we hebben uh, in Utrecht, ja, er is zo'n zo knooppunt. En uh, ja, uh, de familie Bakker, de familie Visser, de familie de Vries... die zitten allemaal gewoon rechtstreeks op lijn En uh, er is één iemand, ja, die, zit op, die gebruikt VPN. En Johan heeft een abonnement op internet. <laughs> Zo, dat is ongeveer het niveau. <laughs> dus <laughs> ze weten dat jij... Uh, <laughs> dus er zijn zo weinig mensen... die VPN gebruiken. Concept, okay. Structureel. Dus dan kijken je ze van, oh, ja, wie zit hier allemaal op internet? En wie kunnen we niet vinden? Oh, zal die ene, dat zal die ene libertariër wel zijn. Ja, dus ja, dan... Maar die zo, die zo een, een provider kan zien dat jij VPN gebruikt... En die ziet gewoon dat jij VPN gebruikt. Al Johan gebruikt VPN. Dus dat dat is... zal die ene filmdownloader wel zijn. Ja... <laughs> nou ja, kijk en dat als jij als je privacy, het, het zou fijn zijn als iedereen, privacy, dat, dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat ik privacy omarm is, om, gewoon, uh, ja, om het water te maken. Mm -hmm. kijk, ik heb geen enkele illusie dat ik niet uh, tot alles herleid kan worden wat ik doe. Maar ja, als je gelooft in privacy moet je gewoon alles zo privé je moet eigenlijk alle banale dingen, boodschappenlijstje moet je versleutelen, je moet foto van je uh, leuke kat, moet je... Uh, met gewoon drie keer encrypten. Je moet gewoon alles, alle orde, gewoon alle banale, normale dingen die je doet, moet je allemaal encrypten. En als iedereen dat zou doen, hoe meer mensen van alle normale banaliteit uh, encrypten, hoe zinniger het wordt om dingen te encrypten. Nou, om met Monero betalen. Ja, ja. Ik, ik, ik doe dat puur gewoon om. Hoe troebeler het water, hoe beter. Uh, Alleen met heel troebel water kan je uiteindelijk misschien privacy keer echt gebruiken voor wat het bedoeld is. Ja, komen bij de Panama Papers, ja dan uh, inderdaad, die wat beter op hun privacy hadden gelet. Nou ja, er wordt echt expliciet gezegd welke mensen op wat voor manier. Heel, je kan prima in de Panama Papers zijn en je aan elke regel hebben gehouden. Het ja. dus is zo dat als jij in de Panama Papers staat, dat je dan een... dat het volgens de overheid illegaal was. Maar denkt. als dat bedrijf, dat bedrijf ja, dat, als die alles beter encrypt dan dat? Ja. ja, ik denk dat je over het algemeen uh, gewoon ja, het beste aan de regels kunt houden die er zijn. Ja, dat hebben ze ook uh, gedaan. Ik bedoel, ontwijken is gewoon aan de regels houden. Ja, natuurlijk. Nou, en dat, dat ja. is ook, kijk, ik denk dat die, dit, wat is gepakt, dat gaat niet om mensen die hebben ontweken. Ja, dus er zullen ongetwijfeld een paar uh, ontduikers tussen hebben gezeten en die daar ga ik vanuit. Kijk, ja. als het, uh, als het uh, als gewoon ontwijkers die de regels hebben gevolgd, toch. Uh, kijk, die worden misschien wel gevangenis vervangenisgevoerd. Uiteindelijk. Nou, ze, ze, ze hebben nog wat, zijn nog wat uh, navorderingen geweest, maar volgens mij. Ja, ik vraag me ook af, ik bedoel, als die Papers niet naar buiten waren gekomen, was het ook gewoon op dat bedrag ook gewoon hetzelfde. Koos, geweest, weet je wel. Ja. Maar ze hebben in ieder geval gezegd dat er uh, al die mensen. in de Panama Papers. stonden. Nou ja, ze hebben daar uh, 1 miljard euro wereldwijd dan, hè? Ze 1 miljard euro eruit kunnen melken. Ja, ja. maar jij, jij zegt dat het misschien. Uh, dat er sowieso al uitgemolken zou worden. Dat, dat zegt eigenlijk helemaal niks, denk, vind ik hoor. Maar er werd 225 miljoen in het Verenigd Koninkrijk uh, binnengehaald. van mensen. wiens naam in de Panama Papers stonden. Ja. Het kan zijn, die, hebben gewoon, die hadden gewoon exact hetzelfde bedrag als het niet naar buiten gekomen was. Dat is misschien ook gewoon exact hetzelfde bedrag opgegeven aan een belastingdienst. Ja, ja. Dat, dat haal je niet terug uit dit bericht. Nee. Dus, maar ja, goed, het bedrag is nog redelijk klein ook. Ik, ik kan het niet inschatten. Ik weet niet, een miljard is veel geld. Voor ons hoor, maar uh, Nederland heeft er 8 miljoen euro uh, binnengeharkt dat aan naheffingen. Dat klinkt heel weinig. Ik weet ja. niet uh, hoeveel Nederlanders in de Panama papers genoemd zijn. Uh, 683 Nederlanders. Ja. ja. Kijk, uh, zelfs een uh, boerenlul verdient uh, een werkbaar ah. leven wel uh, een miljoen. Ja. Dus uh, ja, dat is uh, minstens uh, 50% belasting. Alle mogelijke, ja, misschien, wat is het, 37% in het laagste geval. Dus ja, zo'n groot bedrag, dan, ja, dat, dat zou heel goed gewoon... Uh, dingen die anders ook wel nog wel binnengekomen zijn kunnen zijn. Ja, er is zoveel belastingparadijs, maar feitelijk is van ieder land een belastingparadijs van een ander land. Dus ja. ja, er zijn vast wel landen die het zo gortig maken dat vanuit geen enkel land het aantrekkelijk is. Zoals ja, Noord-Korea. Dat, dat denk ik gewoon. Ja, ik, ja, ik weet niet of er daar nog een lijstje over bestaat, maar ja, kijk je, moet dan het, vanuit het perspectief van een ander land. Hè? Dus vanuit Nederland gezien zijn er inderdaad landen die zijn nog erger. Daar, daar wil je gewoon niet naartoe met je, met je geld, maar ja. het, het gaat ook van, soms hebben ze 99 dingen die, die heel kut zijn, Eén nou, dingetje is het niet. En dat, ja. voor dat dingetje doe je daar, daar een pad, uh, ja, zet je daar even een brievenbus neer, weet je wel. Ja. Dus ja, het is dus, uh, bijvoorbeeld vanuit een heel ander land, als je in Venezuela zit, ja, dan, dan, dan is de hele wereld gewoon uh, oh. een, een doos chocolade, toch? Paradijsvuur. Ja, ja, ik een beetje dat artikel te scrollen. Dat dus zie je inderdaad ook dat koningen en presidenten ook in de Panama Papers voorkwamen. Ja. Uiteraard, hè. ja. waarom niet? Ja. Die mensen willen ook het geld wat ze, waar ze hun hand op krijgen, het liefst houden. Een ja. dief wil niet worden bestolen. Nee. Dat is niet de reden waarom hij uh, stilt. Hij wil uh, stelen om het uh, zelf te houden. Ja, ja. Het lijkt een tegenspraak, maar het is toch de realiteit. Ja. Die weet als geen ander, dat, dat je bestolen kan worden. Ja. ja. Ik zeg ook altijd maar zo. Volg, fiscaal gezien altijd het, voor, het voorbeeld van de Führer. Ja, maar dan moeten ze wel even die 4000 euro per dag uitkeren. Uh, nog een keer? Van Amalia. Oh, op die manier. Ja, ja, ja. Ik, ik wil nog even snel de Godwin erin gooien. Nou, ga je gaan. <laughs> nou, Hitler ontwekt toch ook belasting in Zwitserland? Is dat zo? Ja, als alle Duitsers het voorbeeld hadden gevolgd van de Vuren. <laughs> ja, maar ja. ja, goed, ja, ik vind het wel een mooie gedachte om even hiermee af te sluiten. Ja, wow. tenzij jullie nog wat meer, nog wat meer nog wat willen zeggen op de valreep. en anders kan het even nader zien. Nee, ik wil iedereen uitnodigen, om, maar dat is al te laat, want de, als de aflevering online komt dan is de verjaardag van Lieperland in volle gang. Dus als jullie dit horen in het weekend, dan uh, drink er maar eentje op mij. we zijn weer een jaartje ouder. En jij bent ook admin op uh, Facebook, hè? dus je kan er nog even op Facebook knallen. Ja. Uh, uh, goed, ja, nou ja, dan uh, wens ik iedereen een vrolijke en vooral heel erg uh, vrije week toe. En uh, ik wil iedereen uiteraard nog bedanken en, uh, voor, voor het luisteren en uh, meedoen. Ja, jij bedankt uh, uh, Johan. Ja, uh, ja, graag gedaan. En uh, volgende week zijn we er weer. En, uh, ja, na het uh, zoen lullen we nog even verder. Dus als je niet genoeg van ons kan krijgen, blijf hangen. Ja, nou, ik zou zeggen, voedelen, dag. ik schenk er nog even eentje in. Ja, ik valt even een sigaretje. Oh, okay. Oh, dat is een hartstikke vroeg, jongens. Ja, ik, was, ik zit alleen in... Oké. Oh, okay. oh dan, je maakt een hele hoop bijglijden Yoshi. Ja, ik ga nou roken, dus ik heb je even op, de, buiten, op het balkon gezet, Johan. Oké, okay, dat horen we allemaal dus. Regen. Regen. Uh, uh, wat Denken jullie trouwens wat er met die koers van de Bitcoin gaat gebeuren? Nou, hij is tijdens dit gesprek dus weer teruggegaan naar het begin van de dag. Ja, hij staat nu bij uh, mij op uh, de 53. Ja, maar kijk, ik zit er meer op de, op de grote lijnen te kijken. Van, maar straks komt hij tegen die, uh, die, die, die enorme resistance aan. Hè? Van waar hij uh, het tijdje terug erheen was gezakt, weet je nog? Ik begin dus steeds meer, Johan, de, de mening van Klaas wel te delen. Er zijn hm. zoveel alternatieven. Uh, toen de bitcoin van 4 naar 5000 schoot. Had je meteen een dag vertraging op je Bitcoin-transactie als jij ja, ja. op de 4000 een gewone fee betaalde, dan dan je dan je gewoon vast. En ja, dat, past... dat, klopt, dat klopt. Ja, kijk, de munt is, die, de, de Bitcoin zelf is gewoon uh, uh, totaal uh, waardeloos. Maar ja, goed, hij bepaalt nog steeds de, de, de koers. Hè. En in de, ja. op de beurzen, daar, daar loopt nog steeds alles uh, van. Is de Bitcoin nog steeds de standaard? Dus uh, die, die bepaalt nog steeds alles. Ja, maar hoe lang? Ook al wordt hij helemaal niet meer gebruikt om mee te betalen. Dus, uh... Ik denk wel dat er um, weer ruimte is voor uh, positiviteit. Mm -hmm. Dat is gewoon ja, een beetje de algemene stijl. Ik weet niet welke uh, whale er verantwoordelijk was voor de recente uh, bump. Ja, dat is waarschijnlijk een. Um... Uh, een handelaar die, uh, zeg maar, tenminste uh, gezicht van de overheid om uh, bitcoins te Die heeft even uh, met allerlei accounts heeft die, uh, wat uh, in in inkopen gedaan. Ja. Ja. Weet je dat ik. Uh, ik dat Warren Buffett, het was? Dat was in 1 april, geloof Ja, nee, dat wil ik <laughs> niet zeggen. Maar ik heb wel uh, via diverse kanalen posts gekregen die ik eigenlijk compleet heb genegeerd. Dat ging over mensen die om bitcoin rechtstreeks van houders zouden komen. Ja, ja, klopt. Dat was uh, zeg maar iemand die op uh, local bitcoins of zo, uh, uh, zeg maar de markt bediende. En die, had, die was door zijn bitcoin scene en die heeft toen even uh, wat inkopen gedaan. Ja, oké. Okay. Nee, er werd niet zo echt precies gemeld. Het werd meer ja. als een soort uh, belegger gepresenteerd. Okay. Nou, in Maar niet al, doet er niet toe. Nee, ik, ik denk dat het uh, gewoon een beetje een recente stijging en uh, gewoon beweging, gewoon met mensen die er mee bezig zijn in de crypto-sfeer. Ik denk dat er weer een beetje ruimte is voor positiviteit. Ik weet niet wat het gaat betekenen. Mm -hmm. dat ja, gaat dan kan je. Uh, vanuit... Zo'n lange periode van uh, dal naar dal gaat. Dus ik, ik wil echt niet zeggen dat het. Uh, ik denk dat Bitcoin blijft. Het is gewoon de grootste naamsbekendheid. Het, uh, het is de grootste munt. Mm -hmm. Ik denk dat het nog wel een beetje blijft. Uh, ik, ik denk wel hè, wat, uh, wat we vaak hebben gezegd, ik denk wel dat het gewoon voor gebruik, um, ja, dat het gevangen gaat worden door andere munten op den duur. Mm -hmm. Maar um, ja, het is. Uh, kijk, voor mensen die nu spelen met uh, het is. Uh, hoeveel procent van de transacties denk je nu dat gewoon mensen zijn die speculeren? Ja, nee, zegt, van... bitcoin is echt voor het speculeren. Is het ja, is bitcoin gewoon de munt worden. Uh. Sowieso, als jij speculeert op een beurs, dan. Uh... Nou, laten we gewoon zeggen, alle top 100 coins. Hoeveel procent van de transacties? Ik denk dat bijna alle, het is alleen maar speculatie. Welke, welke netwerken hebben echt een grote activiteit in use cases? Ja, je ja, kijkt in de derde wereldlanden, daar er zijn inderdaad de, de, de, Dash en Bitcoin Cash die we eerder noemen, de munten met laag transactie via onmiddellijke oh. confirmatie, die zullen. Wel veel gebruikt worden. En die ja. worden ook veel gebruikt, dat weet ik ook. Ik, ik, ik heb een, uh... Ja, het is een ja. beetje ironisch dat de enige munt die zijn blockchain size niet wil oprekken. de munt is waar de bloks ook echt vol zitten. Ja, uh, is er ja. een andere munt die. volgens mij kunnen alle andere munten. zouden het in theorie nog gewoon met de blockchain size van Bitcoin kunnen werken? Of niet? Ja, ja, misschien. Een paar, een, ik, ik, volgens mij allemaal wel. Dat moet niet te zeggen, dat weet ik niet. Mm -hmm. Het is nu gewoon even ook een hele koude opmerking, misschien is het echt niet zo, maar er staan heel weinig use cases en ja, qua speculatie zijn er staan heel weinig munten waar je, waar je ook rechtstreeks in kunt stappen. Ik denk dat je uh, Bitcoin Cash kun je nog wel rechtstreeks instappen, Bitcoin kun je rechtstreeks instappen, Ethereum, ja, ja, ja. Lite, Litecoin. Ja. Uh, dus het, het, Erg zout het op. Je kunt het volgens mij ook wel. Uh, bij, bij, bij Coinbase uh, kun je, je kan je al uh, XML, uh, Basic Attention Token. En die ja. wordt ook steeds populairder. Ja, um, dat Ferre, is je, je hebt Zcash. Je hebt um, even kijken, wat kan je nog meer? Uh, St uh, Stellar Lumens. Ja. Die, uh, die wordt ook al geaccepteerd door grote banken. Ja, dus je kan al uh, banktransacties doen bij grote banken met Stellar Lumens. Dan kan je, dan ja, naar, uh, okay. je kunt dus rechtstreeks ja. Stellar Lumens kopen met je bankaccount. Ja, bij sommige banken die, die, uh, die, ja. die hebben ook een server draaien voor Stellar ja. Lumens. En daar kan je ook gewoon een paar naar andere banken transacties doen via Stellar Lumens uh, netwerk. Mm -hmm. ja. Dus dat, ja, we komen er steeds meer bij. Dus. Maar in ieder geval, ik ben op zich wel positief. En ik denk dat. Uh, ja, voor mijzelf persoonlijk heb ik nogal het gevoel dat Bitcoin wel nog één grote opleving gaat meemaken. En ja, totdat die echt uh, of verdwijnt of toch de grootste of overblijven blijkt. Ik ga nooit uh, alles wegdoen. Uh -huh. Maar uh, ja, ik denk wel dat als er, uh, ja, als er weer eens een flinke opleving komt, dan heb ik gewoon met extra hoge fee. <laughs> dan dus dan ik denk dat... uittappen denk ik. Ik denk dat het bij die, die hoge opleving, dat mensen erachter gaan komen dat het uh, wat voor crap bitcoin geworden is. Ja. Maar wat ik nu dus denk, ik denk nu dus nog gewoon dat ze tegen die uh, 6000 dollar grens aanknallen. Ja. En dat blijkt een te harde resistent. En dan zakte de hele shit zo in één keer in elkaar. En dan heb je een kans dat die, uh, ja, dat die door de 3000 dollar uh, uh, heen uh, keldert. Dus ja. dat ja, hij de, de die de onder de duizend gaat zitten? Dat is mijn ja, vermoeden het maar, hoor. Die uh, gaat opnemen trouwens of niet? Ja, ja de, de recorden loopt loop nog. Hoor. Ja. Ja. PewDiePie gaat ook bezig met crypto. Wie? PewDiePie, ken je die niet? PewDiePie, wat is dat? Ik heb, het, ik heb vandaag niet iemand mij dat gestuurd. Ja, PewDiePie gaat aan de crypto. Dat is de grootste YouTube-streamer. Oké. Okay. En zo'n knol van de wereld. Oh, nog nooit van die gast gehoord. Ja, ik heb wel, ja. wel eens wat gezien. Maar ik maar, het... waar, waar heeft hij het over? Kansloze filmpjes vind ik het allemaal, maar ja. En gewoon voor de grote massa, zeg maar. Nee, voor maar dat is, het, dat is juist het goede. Hij is enorm populair. En als hij zijn aandacht een beetje gaat geven aan crypto, dat is juist goed. Kijk, ik hou ervan als banale normale platforms of mensen met dat soort content, als die met crypto bezig gaan, dat maakt mij positief. Okay. Over de speculatiewaarde van crypto's. Ja, ja. ja. En ja. Uh, dat, wat dat betreft vind ik het een bullish <laughs> nieuws item. <laughs> ik, ik weet, aan de andere kant, ik zit ook weer terug te denken aan de tijd dat ik net op het internet zat in de jaren negentig, weet je wel. En als je dan op internet zat, zat je alleen maar met mensen die wat gestudeerd hadden te kletsen. En dan ging het over, uh, ja, over hele ingewikkelde dingen. Dan had je hele gesprekken over, weet je wel. Op een gegeven moment kon iedereen op het internet en dan in één keer gingen de gesprekken helemaal nergens over, weet je wel. En dat idee heb ik hier ook bij, van gewoon mensen die eigenlijk gewoon totaal geen mening hebben, van, van de hele populaire YouTubers, van die Enzo Knols, zeg maar. Ja, en die gaan dan zich met crypto bezighouden. Ja, ik weet niet of, ja, of dat nou blij of uh, droevig moet zijn. En wat is dat, uh, D-Live? D-Live? Ja, yeah. is dat een uh, decentralized uh, streamingplatform? Ja, gewoon de, dat is wat wordt genoemd in het bericht over uh, PewDiePie. Dat, hij dus een, dat, is zijn, dat is zijn move. in toen kreeg oh, dat hij gaat streamen via die live En dat hij okay, geld heeft gedoneerd ja. om andere mensen bij het platform te krijgen. Hij wil gewoon zijn eigen YouTube kanaal beginnen of zo. Misschien, ik weet het niet. Oh, ja. Misschien is de censuur van YouTube zat. Ja, maar bij YouTube, volgens dit artikel verdient hij bij YouTube maar 15,5 miljoen per jaar. Dus oh. ja, dat is alvast... Uh, <laughs> Een manier zoeken om dat te vergroten. Ja, ik weet het niet. Het is... Gaat uh... een soort uh, Bitconnect-achtige constructie bedenken ofzo? Nee, dat zou hij niet doen. <laughs> ja. D-Live. PewDiePie. Ik heb serieus wow. nog nooit van die gast gehoord. Nee? Hij zou nee. meteen uh, nummer 1 op dat platform ook. Zijn eigen platform? Nee, het is niet zei hij... Dus het platform bestond al, het is niet van hem. Oké. Ja, het is inderdaad, hij heeft een heel groot bereik. Volgens mij heeft hij, ik kan wel even naar zijn dingen gaan. Hoeveel miljoen volgers dat hij heeft. Ja, tientallen. Ja. Ja. Ja. Als hij net zo iemand als Enzo Knol is. Ik bedoel, voor, voor, voor die ge, uh, jonge generatie is crypto best wel normaal. ja Aha. Ze, ze hebben het allemaal ook, weet je wel. Want, ja. ja, denk ik. Ja, ja, ja. ja, tenminste wat ik om mij heen uh, ken en spreek. Wat, wat mij dus opviel was... Of tenminste, maar laatst heeft geen stijl heeft de Guldencoin toegevoegd als donatiemunt. Hebben jullie dat ja, meegekregen? Ja, ik was het ja. Als je dan de reacties. Oh, dat was toevallig, dat was op 19 maart, dat was de verjaardag van de e gulden Oh, joh, dat is Gefeliciteerd met vijf jaar elektronisch geld in Nederland. Oké. Okay. Uh, maar als je dan de reacties leest van Nederlanders. ...op het feit dat ze dus met crypto geld kunnen doneren op, dat, uh, op, op geen stijl... ...ja, dan heb ik gewoon, de Nederlanders zijn er gewoon echt niet klaar voor. Die hebben er totaal geen zin in. Nee, maar die, kijk die reacties, hij ziet niet de leeftijden, de leeftijden erbij, hè? Nee, maar geen stijl, daar kom je ook weer niet als je 50 plus bent. Nou, dus er zitten ook uh, boze, gefrustreerde, wat oudere, boze, blanke mannen met uitkering. Uh. Ja. Ja, te veel tijd Je zit ook op geen stijl hoor. Ja, oké, okay. als jij het zegt, ik zit er zelf niet op, nee, maar, maar dan, goed. Kijk ik, dan krijg ik van iedereen krijg ik die berichtjes. Kijk eens wat er op uh, dat gebeurt en dan moet ik daar toch wel weer op reageren, want ja, dat vind ik dan leuk. Dan denk ik, dan denk ik bij mezelf, ze denken vast dat ik het allemaal lees wat ze posten. Ja. Ah. Kijk, en die boze reacties zullen waarschijnlijk... Uh, <laughs> De wat oudere mannen zijn die te laat ingesprongen zijn met, bij de Bitcoin, weet je wel, dus uh, eind 2017 gingen die uiteindelijk ook maar eens de Bitcoin in, zijn ja. op geld kwijtgeraakt, ja. <laughs> en ze zit nu allemaal te fulmineren op uh, geen stijl, over, uh, maar, over maar crypto. Daar snap, snap je dus geen flikken van crypto. Nee, precies. En, en die, die mensen zaten ook niet voor niets in de uitkering. Ja, okay, ja. <laughs> het is een levenslot. Ik denk toch dat het op een gegeven moment niet iets de huidige situatie gaat breken. En bitcoin doet het nog wel, maar wat ja... Ja, Ik, ik zeg eerlijk, ik denk eerlijk dat bitcoin is gewoon de myspace is van, van dit moment. <laughs> ja die heeft zijn tijd gehad maar nou, nee, dat gaat erin Op nou maatschappelijke wijze ik denk, wat ik ik denk dat er nog wel echt een misschien is het ook wel een beetje hoop maar ik denk dat er nog wel degelijk uh, een hele uh, paar jaar beweging in bitcoin zit natuurlijk ja, natuurlijk ik denk tuurlijk. ik denk, ja, ik, ik, ik, denk zo kramp, het, uh, het nee, ik de laatste uitdrukking wat je zei dingen het heeft met gebruik te maken als het als, het, als het gewoon het nuttig gebruik van iets als, als, als blockchains echt nuttig gebruikt gaan worden. Dan krijg je veel sneller die natuurlijke selectie. Op wat, uh, wat werkt en wat niet werkt. Uh -uh. En uh, ja, dat, dat is, nu no het is nu nog niet nodig. En... Ja, ik ga in dat opzicht. Wat een bitcoin zou vervangen. Ja, ik ben bang. Ik denk dat het een ripple wordt. Uh -uh. Ik ga daarin in voor de ripple. Want dat is namelijk een munt waarin ze volledig die controle hebben. Uh -huh. En waarin ze ook nog eens. Uh, 60 miljard Ripple kunnen gebruiken om iedereen maar om te kopen om mee te doen? Uh, ja, mensen zoeken meestal wel naar stabiliteit, hè? dus dan uh, denk je dat ze naar een moment gaan zoeken die stabiel is. Ja, nou, Wat is nou de dollarprijs van Ripple in de afgelopen zes maanden? <laughs> ja, inderdaad. Dan kun je net zo goed naar Bitconnect gaan, uh. <laughs> uh, ja. die doet ook helemaal niks. <laughs> mm. uh. Toch denk dat een de ripple gaat zijn, omdat die instant confirmation heeft, omdat het dus volledig gedings uh, uh, kan worden. En al die andere crypto munten die een blockchain met, met een, met een ja, die dus een aantal confirmations nodig hebben voor zo'n. Ja, maar de beurs maakt dat niet uit, hè? Als je hebt uh, weet je, veel, uh, Bitfinex of noem maar op zit. Kijk, je, kijk, je hebt de Binance coin nog? Ja. We hebben oh, Binance. Kan je, dan kan je ook nog, heb je nog een keuze om naar Binance coin te gaan. Ik ben ook ja. wel positief over Ripple. Ja, ik ben op de laatste tijd, ik heb dus gisteren, heb ik nou acht bitcoins in mijn, in mijn account ontvangen. En ja, dan ben ik er inderdaad over na aan het denken. Ik kan even laten zien, ik kan even kijken, want ik weet het zelf niet meer wat ik precies gekocht heb. Maar ik heb een Ripple's heb ik in ieder geval gekocht. <coughs> en Bitcoin Cash, dat zijn de twee waar ik het meeste van de... Ja, ik heb één Bitcoin eventjes naar Bittrek overgemaakt om dat uh, mee te spelen. En ik heb ri voornamelijk Ripples en Bitcoin Cash gekocht. Uh, uh, dus daar Maar Ik is... kan me ook wel voorstellen dat beurs net als uh, Binance gewoon hun eigen coin gaan maken. Weet je, als een soort stabiele coin waar mensen naar terug kunnen keren als ze uh, gescoord hebben. Ah. Zeker uh, omdat dat uh, met, uh, met Bitfinex nog steeds dat. Uh, het zwaarst van Damocles boven het hoofd, dat het in één keer naar beneden kan gaan met die tetter. Ja, maar inmiddels, het, ik, ik, ik redeneer nu weer iets anders. Mm -hmm. uh, het is nu een erg volatiele moment. Maar de, uh, even kijken wat nou de prijzen doen. 5,280 of 5,274, dus de spread is eigenlijk nu uit. Het kan ook de, de volatiliteit van de afgelopen uurtjes zijn. Um, maar het kan ook op deze manier, kan Bitfinex natuurlijk ook zijn hele verlies hebben weggewerkt, hè? Ja, ja. Maar goed, het is, uh, het is een moeilijk verhaal. En ik zie dus inderdaad, de laatste paar weken ben ik ook al aan het denken en, en zeg ik ook tegen mensen, van, nou dat Bitcoin, dat kan eigenlijk het gewoon, het is eigenlijk niet verantwoord dat die boven de 5.000 dollar gaat staan. Want het is gewoon het, niet waard. Het levert niks, want dan doe ik een transactie met Bitcoin en dan, ja. Komt het niet aan of weet je wel, dan ben je gewoon een paar keer kwijt en dan denk ik bij mezelf ja, en dit, is niet, dit is niet de, de toekomst. Ja. Ja. ja, maar aan de andere kant, het is natuurlijk de naam, ik bedoel aan de andere kant, uh, waarom, waarom staat Tron zo hoog? Ja, omdat Tron, dat is ook een hele truc, maar daar zit daar, ja, die, die hebben... Die hebben 80 van die munten zelf in handen. Uh, uh, uh. En die anderen, die hebben ze verkocht en, en, toen, en daar hebben ze het logo mee lopen pumpen. Dus uh, uh. waarom staat zo ook? Ja, omdat, de, omdat die munten eigenlijk niet circuleren. Uh, uh, uh. Ja. Uh. ja, waarom staat zo ook? Kijk, ook omdat ze een goede promotie hebben gemaakt en, uh, uh. en in het goede moment bekend zijn geworden. Toen alles omhoog ging en toen iedereen hup en dan hup ging iedereen in die tron. Je hebt gewoon van die ICO's heb je een aantal van die projecten die er precies op het goede moment gelanceerd zijn. En dat had niet alleen met de hoge prijs van Ethereum te maken. Maar dat had meer te maken met dat al die die in de ICO van Ethereum hebben uh, geïnvesteerd, die hadden toen eindelijk de kans om met die Ethereum's wat te doen. Ja, ja. Uh, en, en, en voor hun waren die Ethereum, die hadden ze gekocht met een bitcoin die ze voor 50 euro uh, van de markt hadden geplukt. Dus die ethereum hadden niet de waarde die de mensen nu uh, ervoor betalen, snap je? Ja, ja, ja. Als uh, toen bitcoin van de 1000 naar de 20.000 steeg, toen had ik nog niet in de gaten hoeveel 20.000 dollar nou precies was, weet je wel? Voor mij was dat ja. nog steeds gewoon één bitcoin. Ja. En daardoor doe je dan eigenlijk verkeerde dingen mee je geld, omdat je... Niveau gewerkt heb, om het maar even zo uit te drukken. Snel geld geef je snel uit. Ja. En zo hebben heel veel ICO's daarvan kunnen profiteren. Van mensen die gewoon een paar honderd bit, uh, Ethereum hadden. Maar ja, ja, ja. Ja. Ja. ja, het blijft een moeilijk verhaaltje. Een grote bubbel bedoel je. <laughs> nou, dus er is wel een toekomst voor crypto geld, absoluut. Maar in deze vorm met Bitcoin, ja, dan zouden de markten van alternatieven. ...op die Bitcoin moeten leunen. Maar ik zie de een Bitcoin zelf... ...ja, ik zie het gewoon niet gebeuren. Ik geloof het niet. Uh, uh, uh. Er is natuurlijk die schaarste. En dat is het hem. Kijk, de, de, als jij een, een goede crypto ziet... ...en je wil erin investeren... ...dan ga je inderdaad vaak over die Bitcoin heen. En dat drijft die prijs wel een beetje op. Mm -hmm. Dus ja, op die manier kan een prijs ook nog wel veel hoger gaan, maar qua techniek is die het gewoon niet waar. Mm -hmm. En heb ik dus meer zoiets van, nou qua techniek uh, en gebruiksgemak en functionaliteit denk ik dat een ripple dan dus wel dat heeft. En ja, het de vervelende daaraan is, is dat het volledig niet transparant is, vind ik dan. De meeste van die munten die hangen vast en die zijn ze zelf gewoon aan het uitdelen aan partijen die ze aardig vinden en die meedoen met hun regels. En uh, uh. daarbij bouwen ze wel een sterk netwerk op, alleen dat is niet echt scherpe geld waar ik van hou. Maar uh, uh. toch is hetzelfde kocht gisteren. Uh. Het blijft speculeren, Johan. Ik, ik ben er de afgelopen jaar, vanaf eigenlijk de afgelopen twintig maanden bijna, ben ik alleen maar aan het verkopen en ben ik ook niet echt aan het kijken van wat is nou nog goed, want ik vind alles te duur, want ik heb het goedkoop gekocht, ik ben alleen maar aan het verkopen geweest en nou sinds deze week moet ik me ineens weer gaan verdiepen van waar, wat is nou de volgende klapper. Ja. En ja, in dat opzicht denk ik uh, dat Litecoin dit jaar omhoog kan gaan, omdat de blokhalvering eraan komt. Oké. Okay. gebeurt over vier maanden gaat de Litecoin blokhalvering in. Oké. Okay. Dus dan komen er geen, uh, wat is het, 25 Litecoins, maar 12,5. Mm. En Bitcoin Cash dus. Gewoon omdat Roger Ver zijn Bitcoins achter Bitcoin Cash wil zet, hè, dus die heeft er gewoon een hoop. Ja. Yeah. Uh, ja, nu hebben we de Liberland Merit op Bitcoin Cash en ik ben dus de eerste die een token van Bitcoin Cash heeft gedaan en hij is dat echt aan het ontwikkelen als een platform waar de hele wereld alles op moet kunnen doen. Nou ja, ja. ik zie het niet zo zitten omdat ik dat risico dus te hoog vind, maar dat gaat wel een waarde creëren waarvan ik dan denk, nou dan zou dus een Bitcoin Cash in theorie ook een meer waard kunnen worden dan een Bitcoin. Ja. Daarom denk ik ook dat Ripple, uh, hij is nou weer een beetje aan het dalen. Maar die gaat op een dag de Bitcoin voorbij. Maar die gaat, ik denk dat er meerdere munten gewoon op een dag gaat die Bitcoin. Uh, ja. ja, ik denk dat sowieso 2020 pas hoor. Dus, um, ik denk, uh, wat, wat ik zelf denk, dat die, die, die blokhalvering, dat is de, de, de reden dat die echt gaat stijgen. En je hebt vlak voor de blokhalvering heb je de. Um, je zie al dat mensen gaan hamsteren. Dus dan gaan omdat mensen weten die halvering komt eraan. Gaan ze al uh, wat bitcoins inslaan. Dus dan ontstaat er al een schaarste. Dat is mijn verklaring voor de Litecoin stijging van nu. Ja, ook. Ja, ja. ja maar nu is gewoon alles stijgt. Bitcoin stijgt, dus huppah, de rest stijgt ook, weet je wel. Nee, maar de... Litecoin in bitcoins uitgedrukt is verdubbeld. Ja, Bitcoin Cash ook. <laughs> ja, Bitcoin Cash ook, ja. Ja, er zijn er meer hoor, die verdubbeld zijn. En dus, uh, die gulden e ook. Ja, uh, ja verachtvoudigd toch? Of? Ja, dat was de piek. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We ja, zijn ja. nu op de huidige koers, is het denk ik. Iemand met... gooit er een tientje in. Ja, laat Of is het nog geen Flappie coin verhaal ja, Laat er maar mee. Ja, ja, ja. Maar dus, stel je nou eens voor, als er duizend man een tientje in wat gebeurt er dan mee dan? Joachim? Ja, ja, ja. Nou, ik denk bij bij, bij, bij Eichel is het nog inderdaad. Ja, dan, dan heb je inderdaad over duizenden natuurlijk. Hè. Dus uh, hoeveel, hoeveel heeft er iemand ingegooid? Een half miljoen of zo? Waarin? Eén eh, hey gulden, dat is gestegen. Heb jij het al uitgerekend? Nee, ja, ik heb het er zelf ingestoken. Dus... Oh, oké, okay, jij weet het bedrag? 12.000 euro ongeveer. Oké, oké, oké. Nou ja, dan kun je vandaag wel uitrekenen hoeveel erin zit. Ja, ja. Ik weet het ook allemaal niet klaar. Het is moeilijk, moeilijke cryptowereld. Ik weet niet wat het hem gaat doen. Ik denk op termijn, weet je nog? Maar is Klaas is eruit. Klaas eruit? Nee, ik zie hem hier nog staan. Wat is dat? Oh. Ja, zie je, Klaas, Klaas is er altijd. Klaas, is net kapot. Hij, hij is er altijd. Allemaal aanwezig. <laughs> ik heb nou een bulgaarse wijn weer. Mooi. Uh, ja, die is best wel goed. Net een klein fles, eigenlijk een redelijk flesje Pinot Noir. Die was ook best wel goed hoor. Ik heb alles online uh, voor mijn familie besteld, de wijn. Oh, nee, vertel. Hè? Geef gewoon het adres even door joh. Dat raak ik dan meer. Ja, niet, maar gewoon even per mail of per uh, andere schrijven vorm, want ik ga dat nu niet meer onthouden. Ja, luister toch terug? Ja, maar <laughs> gooi gewoon even in tekst ergens in een ja. Messenger of iets anders. <laughs> maar je mag het wel noemen hoor, dan, uh, ik knip het dan al niet uit, dan, uh, dan kunnen de luisteraars ook meteen bestellen, die, uh, die op dit moment nog blijven hangen. Dan kun je nog een soort uh, korting uh, iets doen, weet je wel? Nee. <laughs> Bestel bij mijn familie en dan krijg je gewoon een ples gratis ofzo. Dragomir.bg. Okay. d r a g o m i rbg g Oké. Okay. We hebben schoon natuurzuiver, dus flessen uh, zonder uh, toegevoegde sulfaat en zo. Gaan we kijken. Oké. Okay. Vastee is het, hè? Ja, okay, oké. Okay. Ziet er allemaal leuk uit. Maar we ja, moeten natuurlijk ook wel weten hoe het smaakt. Hè? Ja. Maar ik kan het misschien even doorgeven aan mijn vaste. Uh, Wat? het? De vaste sluiterijen waar ik altijd koop. Ik heb een eentje die is gespecialiseerd in uh, Oost-Europese wijnen. Maar ja, ik heb wel eens vaker een... Uh, ik zie eentje met een allergie ja, ja, je hebt hier een, een, een dragonmeer met een allergie -teken. Ah, die drie uh, streepjes door elkaar. Dan <laughs> zie je die dragonmeer en zie je daarnaast een allergie Ja, <laughs> het <Yeah, that laughs> lijkt wel een beetje. Nou, het is fijn dat dat jou inspireert. Ja het, ja, het gaat natuurlijk wel om de. Ik, ik wil natuurlijk wel meer dingen weten, maar het is allemaal in het Bulgaarse. Er zit. zit een Engels ah. pachtje, kun je opklikken. Oh, Oké, okay. moet ik even kijken hoor. Herstel. Oh ja, Engels. Hey, ja, ja, ja. Maar als ik in Bulgarije kom, kan ik daar gewoon even langs gaan of zo? Wij een wijnproeverij? Ach zo. Gaan... Is het in de buurt van Sofia? Of, uh... Nee, in de buurt van Plofkip. Oh, Plofkip, ja, daar we de, de, de Plofkip. En die wilden we inderdaad naartoe gaan, ja. Ja, dat moeten Maar het inderdaad, als we weer terugkomen naar uh, Bulgarije, naar Plovkiv. Plovkiv is op dit moment uh, European Capital of Culture. Oké. Okay. Dus zijn allemaal uh, leuke dingen. Dat was Leeuwarden dat... vorig jaar. Oh, was om een af... subsidie. Maar Lilwaras, ik weet het niet, daar heb ik bijna niks van meegekregen dat er iets was. Er zijn mooie gebouwen gebouwd. Dat gebeurt meestal als ze geld bezorgen. Ja, kun kunstwerken en zo. Hè. Kun maar kunst. Dus ze gebruiken de gebruik, usual suspects, toch? Ja, Bulgarije hebben ze natuurlijk weer andere connecties. Misschien dat er allemaal wegen aangelegd worden of zo. Dus dat hangt er net vanaf wie de, wie de beste connecties hebben, toch? Huh? Nou ja, als ze dan de Europese hoofdstad, hoe uh, heet dat? Zo'n zo, zo, zo, zo prijsuitreiking hebben van de, vanuit de Europese Unie. Ja? Dan hangt het toch vanaf wie de beste connecties hebben? Weet ik misschien. Ja, wat was er nou? kunsthoofdstad? Uh... Culturele Culturele dus Ja, de dan hoofd, gaat het naar cult ja. culturele dingen toe. Ja, de, ja het zal wel kunstuur zijn toch? Of dansgroepen, weet ik veel. Ja, wie de beste connecties heeft toch? Lijkt mij. Een zak met geld, iemand heeft een zak met geld. Ja. Ja, het zijn vriendjes die krijgen het eerste. Ja, dat is mijn, mijn inschatting hoor, maar... Maar goed, daar kom ik niet voor hoor. Ik denk inderdaad dat ik even voor de wijnen kom. Sowieso. Dus deze staat dan wel op mijn lijstje. En het is van jouw familie, wat zei je? Ja. Oké, okay. krijg ik korting? Weet ik niet. Nee, ik denk dat ze gewoon uh, moeten verkopen voor wat het, uh, wat het kost. Dat ze hebben ook weer niet zoveel, uh, zo iets van 60.000 liter of zo. Ja. Als ik. Nee, nou, ik kom gewoon even Ik weet niet of ze een proeverij hebben daar. Ja, natuurlijk. Mensen kunnen ook Engels of zo. Ja, uitstekend. Oké. Okay. Uh, ja, we komen vanuit, uh, We hebben onze uh, reis nog niet, uh... oh trouwens, Joshi, ben jij er nog? Ik ben er nog. Ja, ik weet niet of, volgens uh, mij moet ik even, even, even de, de, de opname even af, uh, afsluiten dan, want het gaat nu helemaal niet meer interessant worden voor de luisteraar. Ja, ben wel een beetje... Ik ben wat anders bezig, maar ik ben... Ja, precies. Nee, maar ik, ik, ik sluit nu even op. Ik, af. af ik, heb, ik, ik praat ook alweer dubbel. Even kijken hoor, even de stopknop. Even kijken stop recording. Oh, hier.